Luisteraars, welkom bij Inspiratieradio. Het is vandaag 20 mei en u bent live verbonden met de studio aan het gasthuisplein in Zandvoort. Mijn naam is Richard Buitennek. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit, aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door Rob Spruits. Ja, deze uitzending gaat vanavond eigenlijk niet zozeer over, over een persoon. Zoals we dat eigenlijk vaak hebben in, uh, bij Inspiratieradio, maar meer over een festival. Een meerdaags festival, een spiritueel festival, genoemd het Open Up. En dat wordt elk jaar georganiseerd. Dit jaar vindt het plaats van woensdag 25 tot en met zondag 29 juli met een L in Limburg. En vanavond hebben we twee gasten die erover komen praten. En dat is Marian de Haan en Sander Klos. En zij zijn beide bestuursleden van het Open Up. Nou, welkom. Welkom, dankjewel. Dankjewel. Hallo. Ja. Um, Marian is verantwoordelijk voor de communicatie en Sander... Is ze de, de voorzitter. Onderwerpen die vanavond aan bod komen zijn... Wat is het spiritueel Festival Open Up? De geschiedenis van het Open Up. De rol van co-creators. Programma Open Up van dit jaar. Open Up Nu over missie, samenwerking en de festivalplek. Open Up in de toekomst. En natuurlijk besluiten we met een mooi verhaal voorgelezen door onze gasten Marjan. Nou, jullie hebben wat uh, muziek uh, meegenomen. Deels uh, wat je zelf mooi vindt en deels de gasten die daar op het festival gaan uh, spelen. Ja, dat klopt. En de eerste is uh, Wonkar Wai met In the mood for love. En ik vind het altijd wel leuk om even te horen van waar deze muziek. Nou, het is zo dat ik niet, dit, dit mooie muziekstuk is niet zozeer verbonden met Up, maar meer met mijzelf. Want toen ik het hoorde was het echt in mij aan het... Um, ja, bloeien, zeg maar. Ik hoorde het en ik vond het zo fantastisch. En het is onlangs geweest, zelfs. In, uh, in Milaan was dat, bij een expositie van een, uh, van een meubelmerk. En ze hadden zo'n fantastische uh, expositie ge gemaakt met alleen maar één bank in het midden van de omgeving, van de ruimte. Een meubelmaker, met één bank. Ja, spannend hè. Ja, dat was ja, echt. Ja. Dat vond ik echt les. Les is mooi. En, uh, en in dat. In dat um, kader hadden ze één muziekstuk non-stop uh, laten horen. En dat is wat jullie zo meteen gaan, uh, gaan beluisteren. Oké, okay, Wong Karwaai met In The Mood For Love. luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Marjan de Haan en Sander Klos. En zij zijn bestuursleden bij het Spiritueel Festival Open Up. En we gaan het in dit blok hebben over wat is het Spiritueel Festival Open Up. Nou, wie van jullie wil daar eens wat nuttigs en zinnigs over zeggen? Denken wij allebei wel. Ja? Ja, zeker. Ja. Hier, hier spat alweer de passie vanaf, <laughs> ja. als je dit zegt. Nou ja, wat is Open Up? Het is een festival wat je in ieder geval... Uh, deze zomer niet mag missen, dus kom echt daar naartoe, want het gaat je leven wel een beetje veranderen. Want OpenUp brengt verschil en het is een, uh, een bijzonder, bijzondere zomervakantie eigenlijk. Um, hm. OpenUp is uh, een plek waar een feest gevierd wordt door zowel co-creators als deelnemers. En over de co-creators, daar gaan we straks iets meer over vertellen. Ja, dat is een soort hulp, hulp hè? Voor, ja, ja. Want, die helpt in de organisatie. Ja. Precies. Want ja, die, die helpen inderdaad mee met het festival te realiseren. Um, Open Up is een, um, een spiritueel festival waar je samen eigenlijk een festival creëert. En uh, ja, dat is, dat is bijzonder. Want waar ja. kun je nou nog in Nederland of in Elders, elders in Europa nog een, een festival creëren um, vanuit jezelf. Mm -hmm. Meestal wordt het voor je gedaan, maar nu kun je echt meedoen en nou, dat is bijzonder. Laten we hem gelijk eens scherp uh, zetten, uh, Eigen Tijds Festival, dat ken jij waarschijnlijk uh, wel? Ja, ik ken het. Ik ben er alleen nog niet geweest. Oké, okay. Sander, ben je er eens geweest? Nee, ik ben er ook nog nooit ja. geweest. Nou, dan moet, moet ik misschien zelf het antwoord geven, ik heb er vijf, nee. zelf er vijf uur op gestaan. Kijk. Um, en de vraag was dan, maar die zal ik dan mezelf uh, beantwoorden, van wat is dan het verschil met het eigen Want die werken ook heel veel met uh, vrijwilligers. En dat is een driedaagse uh, festival. Mm -hmm. En daar komen ook heel veel spirituele dingen aan bod. Maar ik denk inderdaad, het grappige is, die mensen zijn vrijwillig. Uh, en die werken vanuit een uh, vooraf uh, vastgesteld script, zeg maar. Ho hoe dat allemaal wordt opgezet. En uh, de co-creators, die, uh, dat weet ik toevallig, omdat ik natuurlijk vorig jaar ook uh, co-creator ja. ben geweest... Um, coke die kunnen inderdaad, die krijgen een soort opdracht. En hoe je het verder gaat invullen, ja, misschien is dat wel de goeie, het, het verschil. De hoevraag die wordt helemaal door de coke verder ingevuld. Ja. En dat is een beetje het verschil met ja. uh, bijvoorbeeld de eigen tijd. Ja. Ja. Ja. ja, De eigen tijd. ik heb het van horen zeggen, maar dat is ook best groot. En ja, komen... is vele malen groter oh, ja. dan... Uh, <laughs> er komen ook dan veel het, mensen naartoe ja. die uh, aan veel verschillende workshops en uh, kleine trainingen kunnen snuffelen. Ja. Wij hebben natuurlijk dat ook. Wij hebben ook verschillende workshops en muziekevenementen... waar mensen aan kunnen deelnemen. En, maar het is echt dat je ja, meer betrokken bent. Want sommige workshops die komen ook meerdere dagen voor... zodat je een meerdaagse kunt ervaren. Ja, ja precies. Ja. En Sander, wat is voor jou het Open Up? Ja, Open Up is, um, uh, biedt de gelegenheid aan mensen om zich te verbinden... En dus je ziet eigenlijk in een korte tijd aan een klein dorp uh, ontstaan. Heel mooi om te zien, want de aantallen zijn daar ook wel, uh, wel naar. Dus je hebt niet over duizend plus, maar vijf, uh, zeshonderd mensen. Waarvan zeg honderd uh, kinderen. Dus dan krijg je krijgt een heel intieme uh, band eigenlijk met, met mensen die daar, die daar zijn. En dat geeft ook de gelegenheid om met elkaar in de groepsverband workshops uh, te volgen. Maar ook gewoon op het terrein uh, vinden alle dingen plaats. Ja, en dat maakt uh, UPSO speciaal ja, ja het, het leuke, ik heb natuurlijk beide meegemaakt. Het was de eigen tijd. Zult, de meesten zullen het waarschijnlijk wel kennen. Uh, dat, hele, dat hele samen, wat jij ook uh, benoemt Marjan. Uh, dat is inderdaad echt aanwezig hè, bij het open-up. En dat, daar wordt ook heel actief uh, naar gestreefd. Hè, dat, er ook echt, dat mensen ook echt open gaan. Het heet niet voor niks open-up. Het is de bedoeling dat je echt open gaat. En mijn ervaring is, zeker als co-creator. Ik heb dan elf dagen daar... Uh, ik mee geweest um, dat je ook echt helemaal open gaat en dat is zo mooi dat heb ik met eigen tijd uh, ja, ook wel ervaren maar meer door de workshops nog dan door de door de hele festival als jullie begrijpen wat ik bedoel dus dat is echt uh, dat is echt heel mooi en wat wat doen jullie nou precies wat creëren jullie nou dat iedereen echt open gaat en dat er echt een soort samenhang ontstaat tussen al die mensen want er is een, dat is een bewuste keuze ja ja, het is de combinatie van de workshops die, uh, die uh, allemaal heel diep gaan. Um, uh, die nemen we eigenlijk heel serieus. Hè? De, de, dus die workshops hebben bijvoorbeeld een vast startpunt en een eindpunt. Um, uh, dat klinkt heel logisch, maar op een festival heb je toch vaak een sfeer... dat, je, dat mensen erin lopen en weer eruit lopen. Nou, dat, dat, dat, dat moedigen we niet aan. We willen heel graag dat mensen echt, echt de ervaring volledig tot zich uh, kunnen nemen. En dan vervolgens, als je dan op dat veld rondloopt... nadat nou, je een hele specifieke workshop gedaan hebt... Dan kun je daar, uh, ja, zeg maar, er gebeuren ook nog allerlei dingen. Je wordt uitgenodigd om deel te nemen aan allerlei veldactiviteiten. Er is een t-tent uh, uh, met een soort mini-programmering. Uh, dus het gaat eigenlijk, het is één continu proces uh, waar je, waar je, waar je in zit. Waar je ingedompeld wordt. En wat na een aantal dagen eigenlijk pas een, zijn effect begint te krijgen. En wat ook heel leuk is, is dat je ook heel veel gemeenschappelijke activiteiten hebt. Waar, waar de bedoeling is dat je eigenlijk als hele groep dit soort uh, dingen gaat doen. Ja. Dat, uh, ja. Zoals de, de, ik ben even zijn naam kwijt, met De Joker, die, uh, die ontzettend goed is. Floris ja. Ja. ja. Die, die gewoon ja, bij tijd en weilen gewoon de hele groep, uh, iedereen uh, uh, ja, aan het denken zet, of, of aan het werk zet, of, ja. of, of, of iets grappigs doet met iedereen. Ja. En uh, ja, dat is, dat is ontzettend leuk. Dus, dus er is echt ook wat dat betreft heel veel saamhorigheid. Ja, een soort dorpspleinen krijg je dan. Ja. Dus als, het, als het omroeper staat, hij daar, dan spreekt dat iedereen toe. Als de dorpsomroeper. Ja. Maar dan natuurlijk uh, met wat meer zingeving. Ja, ja. Nou precies. Nou mooi. Hey, we gaan even naar het uh, volgende muziek: um, Empire of the Sun. En met We Are the People. Vandaar mm -hmm. dat nummer. <laughs> nou, ik kan er altijd heel goed op werken. Oh. <laughs> ik word er altijd blij van. En uh, ja, er zit een goede, goede energie in. Dat is het eigenlijk. Het is een blij nummer. Dus als alle luisteraars nu willen gaan werken, dan is dat een goed moment. Mm, goed moment, ja. Nine, seven, five. beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Marjan de Haan en Sander Klos. En zij zijn bestuursleden bij het Spiritueel Festival Open Up. En we gaan het in dit blok hebben over de geschiedenis van het Open Up. Nou, Sander en Marjan, we hebben het net gehad over... wat is het uh, Spiritueel Festival Open Up? En toen begonnen gelijk uh, mensen die in de studio heel, heel alert zijn... te zeggen, ja, maar je hebt dat nog niet gezegd, je hebt dat nog niet gezegd. Nou, gelukkig hebben we nog allemaal half uur. Dus uh, dat gaan we inderdaad allemaal nog, zoals het programma en... Uh, dat mensen maar uh, alleen maar de hele uh, vijf dagen mogen en niet één dag, dat gaan we allemaal nog, uh, nog behandelen. Maar je vond het leuk, uh, je vond het een leuke idee, Marjan, om even eerst uh, naar de geschiedenis te gaan ja, en dan beginnen wij met de geschiedenis ja. en dan gaan we langzamerhand zo naar het heden. Goed zo. Ja. ja. Wat wil je daarover zeggen? Nou, deze zomer dan vieren we voor de zevende keer het festival en um, eigenlijk dit jaar zijn we wel een beetje om. We hebben besloten van, uh, goh, het is eigenlijk best wel een heel goed festival en het en het heeft echt effect. Het is dus... naar je navel gestaard. En, uh, ja, misschien wel. wel van, maar hey. we hebben zoiets van, oh ja, jeetje, we moeten toch echt wel... Nou, nu gaan zorgen voor het festival. Wil ze... Nou ja, kunnen door blijven bestaan. En... Maar dat deed je toch al lang? Ja, dat deden, dat deden, toch al? Dat deden we al lang. Het was alleen eerder zo. Eerdere jaren waren we eigenlijk een beetje een soort kampje aan het vieren. Zomerkampje. Okay. En nu hadden we het bedacht, van, nee, nee, nee, nee. Dat willen we niet meer. We willen echt een festival neerzetten. En dat is een grote ommezwaai. Hmm. Uh, het is mooi ontstaan vroeger. Want uh, het begon met ongeveer, ik denk, 40 mensen die naar het up kwamen. En het, uh, het waren een aantal vrienden die bij elkaar gekomen zijn. Met het idee van, oh ja, dit moeten we doen. Want die vrienden waren naar Zweden gegaan. Naar een uh, festival wat ze daar... elke uh, is dat Iron Man? Of? Nee, nee. dat dus is No Mind Festival. Okay. En het No Mind Festival dat inspireerde hun dermate... dat ze dachten van, nou, wat ze in Zweden kunnen... kunnen we ook in Nederland. En toen hebben ze de koppen bij elkaar gestoken. En uh, toen is eigenlijk het Open Up Festival ontstaan. Mm. En... Uh, ja, dus dat is dankzij uh, Aleid, en Dobie en Hielke dat wij uh, nog steeds dit mogen vieren met elkaar. Zij zijn het ooit begonnen en uh, ja, ja, fantastisch. En Aleit en Dobie zijn er nu uit? Ja, Aleit en Dobie en, die uh, zijn verhuisd naar Mallorca. Die wonen daar okay. en uh, hebben nou, het goede fijn. reden om eruit te stappen. Ja, daar konden Sander en ik erbij. <laughs> ja, en Hielke die was natuurlijk tot, uh, vorig jaar, tot en met vorig jaar was hij voorzitter. En uh, ja, klopt. Nu heeft hij zelf een uh, stap teruggezet en daardoor is Sander nu voor in de plaats gekomen en dan komen we anders zomaar. wel ja. Ja, dus het bestaat ja. nu zeven jaar. Vorig jaar hadden we 500 totaal, vijfhonderd mensen totaal, zoiets? Ja, klopt. klopt dat? Ja. Ja. En nu willen jullie naar 500 deelnemers gaan? We toe? Nou, we willen graag uh, in totaal 500 weer, weer okay. halen, zeg maar. Ja. Uh, maar de, de, de potentie is natuurlijk heel groot. Um, uh, en er is ook ruimte voor meer uh, bezoekers. Dus... Um, ja, we hebben plaats voor, uh, ook voor 6700 700 mensen op dit festival. Mm. Dus we kijken gewoon uh, hoe het zich verder kan ontwikkelen. Dus we doen ons best om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Omdat we vinden vanuit onze missie dat, uh, ja, dat iedere persoon die op Up komt, uh, ja, dat we die een cadeau uh, kunnen geven. Ja. ja. Sorry, we, gaan, we zijn alweer in het heden ja, dat het zo makkelijk gaat het met mensen die alleen met hier en nu willen zijn natuurlijk. Uh, wat wil, wil je nog meer kwijt over het, uh, over het verleden? Um, nou, het verleden... Kijk, wat mooi is, is dat ze lang geleden begonnen met een festival van, van een weekend. Of misschien drie dagen. En, uh, en nu zijn we iets langer. Um, en wat eraan vastgeplakt nu, is dat we een co-creator festival hebben. En de co-creators die zorgen ervoor dat het Up Festival wordt opgebouwd en afgebouwd. Dus um, dat maakt ook wel verschil. Je hebt dus een groep co-creators die er ongeveer negen à tien dagen zijn. En de deelnemers dus vijf. En, en dat is wel mooi, omdat je dus echt met een groep bent, continu, die hele tijd, zodat het echt verbroedert met elkaar. Je bent echt bezig, of als deelnemer, om te genieten en te, nou, te leren en te onderzoeken, of als co-creator om echt je ding te doen op Up. En um, het is dus ook niet de bedoeling dat je naar het festival komt voor één dag. Bijvoorbeeld, dat kan niet, mm -hmm. omdat het, ja, het is besloten eigenlijk. Ja. En dat maakt het ook uniek. Ja. Want je gaat met z'n allen echt door een proces. Daardoor... Ja, ik, kan, ik kan me voorstellen dat je als groep een soort energie opbouwt. En uh, als daar steeds mensen uit en in gaan, dan, uh, ja, dan wordt die energie heel erg losjes. Hè? Dan, dan fluddert dat weg. Ja, dat, is, dat, dat klopt. Is natuurlijk helemaal niet... en daarnaast heb je dagelijks ook uh, dat je samenkomt met elkaar. Iedereen die hoort bij een soort groep. En je ziet elkaar echt één keer per dag. En dan kun je met elkaar be bespreken hoe het is. Dat noemen wij een sharing. Uh, nou, dat is een heel mooi moment. Maar dat maakt wel dat je, dat je natuurlijk niet zomaar kan wegblijven blijven daarvan. Want het is, het is heel fijn om naar elkaar te kunnen luisteren. En ook om te vertellen terwijl daarna je geluisterd wordt. En wat uh, wordt er dan zoal verteld in zo'n uh, sharing? Nou, dat is heel divers. Dat kan over belevenissen gaan of over herinneringen of over wensen. Um, dat verschilt enorm. Ja. Dus een beetje uh, wat, wat, waar ik tegen liep ook wel dat, dat mensen ook gewoon hun... Waar ze, waar ze zelf tegenaan liepen uh, vertelden. Dus ik vond dat ze bijvoorbeeld ze had een hele intieme of intense workshop uh, ge, gedaan. En uh, dat vonden ze moeilijk. Of liepen ze ergens tegenaan. En dat konden ze dan in sharing konden ze dan, uh, kwijt ja, aan. Exact. En, uh, sharing ja, exact. aan sharing Ja, dat kan je natuurlijk ook gewoon kwijt uh, op het moment dat, het, dat de workshops uh, afgelopen zijn. Maar het is toch wel heel fijn om te kunnen delen in een, in een hechte groep. Waar ja. je tegenaan gelopen bent. Want ja, dat maakt het ook wel veilig. Ja. En dat is ook belangrijk. Hè? Dat mensen zich geborgen voelen. En ja. veilig en welkom. Zeker. Ja. Ja. Uh, Sander, jij, jij, jij bent uh, nu voorzitter geworden. Jij was ja. vorig jaar, volgt mij, voor het eerst. Nou, twee jaar geleden was ik als deelnemer. O, twee, vorig o, jaar... twee jaar geleden deelnemer. Ja. Vorig jaar co-creator. Wij hadden veel met elkaar te maken, want jij deed logistiek. Ja. Ik zat in de infotent, dus ja. alles wat jij aanleverde, dat kwam nou je ja, ons een beetje terecht vaak. Um, uh, hoe, hoe, ben je zo, hoe heb je het zo ervaren? Je bent deelnemer geworden, misschien kun je daar eens wat vertellen. En dan... Ja, kijk, als, als deelnemer um, heb ik twee jaar geleden het festival voor het eerst ervaren. En dat vond ik, um, ja, vond ik echt thuiskomen. Wat ik al eerder zei, het is net alsof er een soort klein dorp uh, ontstaat. Um, waarbij er ja, de gelegenheid is om jezelf uh, ja, zeg maar te, te, te herontdekken feitelijk. En zelf de tijd met, je, met jezelf aangaan om ja, de workshops te beleven, met mensen processen aan te gaan. Sharing's te doen, wat Marjan net al aangeeft. Ja, dat het was, is heel, een heel rijk gevoel, geeft dat. Ja. dat. Toen besloot ik van, nou, ik wil absoluut volgend jaar weer. En toen besloot ik om, ik dacht, ja, ik wil ook een bijdrage leveren aan UP. En dat werd dus in de vorm van co-creatie. En dat betekende dat in de eerste dagen dat ik eigenlijk, um, ja, ik was eigenlijk heel druk met mijn taken. Ja, en dat geven, ja. je, je zou met z'n twee zijn toch? En, Klopt, ja. En, en, en ik deed het alleen, het, maar, met, maar met het, het, het voelde me eigenlijk zo goed om, om het festival zeg maar zo te ondersteunen. En dat gaf me, me eigenlijk zo'n zo rijkdom in de zin van mijn gift die ik kon geven. Um, ja, toen dacht ik, van, ja, dit is wel heel krachtig. Om in feite dan zo dankbaar te zijn dat het je bestaat. En dan zo ja, onvoorwaardelijk te kunnen geven. Ja. En op een gegeven moment uh, kwamen er mensen uit de organisatie. Die zeiden, ja, moet je nou eens een keer uh, zo'n workshop gaan doen? Want uh, ik zie alleen maar heen en weer rijden. En uh, ja. Nou, ja, Vervolgens zijn we wat meer gesprek geraakt over het festival zelf. En hoe het georganiseerd werd en de potentie erin. En, ja, en toen gaandeweg um, uh, leerde ik wat meer mensen van het bestuur kennen. En toen ontstond al heel snel het idee, nou we moeten misschien na dit festival maar eens gaan zitten om te kijken hoe de toekomst van Upt er dan uit zou kunnen zien. Ja. En wellicht dat er dan, uh, ja, dat er dan een mogelijkheid uh, bestaat. En waar dat ze uh, die potentie bij jou in zagen, want dat heeft ook een beetje met je werk te maken natuurlijk. Klopt. track record opgebouwd. Ja. Kun je daar ja. iets over zeggen? Ja, ik, uh, uh, ik begeleid eigenlijk al jaren of uh, al heel lang al 15 jaar bedrijven in groeiprocessen. Het zijn commerciële bedrijven over het algemeen. Dus dan, uh, ik stap daarin als een interim uh, directeur voor een aantal jaren. En dan begeleid ik ze door een hele snelle groei eigenlijk. Maar wel met respect voor de identiteit en de wortels van, van het bedrijf. Nou, dat is precies wat bij Up ook belangrijk is. Om te kijken, wat is, de, wat is er nu van waarde? Wat is, en dat is... Maar Jan zei het net al, al in de is dat, is, dat heel, zeg maar, is dat heel mooi opgebouwd. Dus dat moet met heel veel respect worden behandeld. Maar vervolgens kun je gewoon zeggen, nou, het is heel veel potentie in UP. We kunnen gewoon meer mensen bereiken. En hoe gaan we dat nou doen? En dus ja, het moet een combinatie worden van en een groeipotentieel ontwikkelen. En tegelijkertijd ja, dat, dat, dat, de eigenheid, dat, de eigenheid ja. bewaren. Ja, wat, wat natuurlijk heel lastig is. Maar is je dat wel gelukt bij de bedrijven die je tot nu toe hebt... Opgelapt. Ja, gelapt? Absoluut. absoluut. Ja? ja, je moet gewoon een hele de goede uh, verbinding maken zelf met wat, uh, met, wat, met wat het bedrijf is. In dit geval dus Up, um, wat de stichting is. Um, ja, en dat gewoon met heel veel respect uh, behandelen. En, maar het neemt niet weg dat je gewoon, laten we zeggen, naar buiten kan treden nee, met, wat, met, met wat Up te geven heeft. En dat aan zoveel mogelijk mensen kan gaan vertellen. Ja. Die dan ja. op, eigen, op eigen initiatief kunnen besluiten om te komen. En dat gaat Marjan natuurlijk doen, hè? want die, ja. die doet de PR en ook ja. een beetje de co-creators. Ja. gaan we nu de muziek even naar jou, Marjan. Okay. Uh, in het volgende blok gaan we dus hebben over de rol van de co-creators. We gaan nu even naar muziek. Uh, Max Cooper met The Shore Dance. The Shore Dance. luisteraars. Dus welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Marianne de Haan en Sander Klos. En zij zijn besluursleden bij het Spiritueel Festival Open Up. En we gaan het in dit blok hebben over de rol van de co-creators. Nou Marjan, um, wat is jouw historie bij uh, het Open Up? Nou, mijn historie is dat ik, het eerste jaar kom ik als deelnemer. Toen dacht ik echt, nee, wat is dit zeg? Oh, toen moest ik wel even wennen. En ik was blij dat ik deelnemer was. <laughs> en het jaar erop, toen dacht ik, oh ja, weet je, maar nu, nu wil ik erin duiken, om echt te ervaren hoe het dan is om in het festival aanwezig te zijn. Want ik vond het als deelnemer fijn om een soort scheidsrechterrol te hebben. Een beetje, nou ja, niet echt een scheidsrechterrol, maar meer vanuit de zijlijn, een beetje bekijken. En als co-creator deel, deel te nemen, ervaarde, heb ik echt ervaren... hoe het is om dat festival te dragen met anderen. Mm. En, uh, en daar heb ik echt intens van genoten. Dat vond ik leuk. Het was wel een hoop werk. Want ja, ik zat in het vliegende kiepteam... Dus nou, ik heb jee, echt heel veel verschillende klusjes opgelost. Ja. En ik nam ook de verantwoordelijkheid iets te veel op mijn schouders. Dus op, na dag drie had ik al echt zoiets van... oh, ik moet middags gewoon slapen, anders trek ik het niet. Maar ja, weet je, ik vond het gewoon te leuk. Het was echt gewoon het is ook echt heel erg fijn om handen uit de mouwen te steken... en met z'n allen ja, te genieten. Het is echt genieten. En nou, tijdens het festival kwam ik meer in contact met het bestuur. En um, ja... Toen ontstond eigenlijk heel organisch mijn, vanuit dat contact um, mijn rol binnen het bestuur. En hoe lang is dat nu geleden? Dat, dat je het is nu anderhalf jaar terug. Oké, okay, dus, dus vorig dit jaar is was het mijn... de eerste keer? Ja, en dit, klopt, is, dit keer. is mijn tweede jaar. Ja, ja fantastisch. Hartstikke mm. mooi. Ja, leuk. Ja. Dus uh, van een. Uh hele bescheiden rol in, in een hoekje bijna als deelnemer uh, ben je nu maar gelijk voor de troepen uit gaan uh, lopen ja. als bestuurslid. Ja, hop, festival ja. groot maken. Nou, ja. jullie, zijn, uh, <laughs> jullie zijn heel zichtbaar. Hè? Bedoel, uh, iedereen is, voor iedereen is het heel erg duidelijk, ook als alle deelnemers, dat jullie dus in het bestuur zitten. Dat, ja. je, dus je ja. kunt je niet meer uh, verschuilen. Nee, maar dat is ook wel onze missie, dat we ook laten zien dat we mee, meedoen. Dat is belangrijk. Ja. We doen het echt samen. Samenkracht is belangrijk. Ja, zeker, ja. ja. Nou, dat tralen jullie ook uit. Um, de co-creators. Uh, vorig jaar was jij de dame die alle co-creators aanstuurde. Uh, Klopt. Ja. En, uh, inmiddels doet een uh, vriendin uh, van ons dat. Dat is ja, Dolores. Dolores. Um, nou, ik spreek er regelmatig. Ze vinden het ontzettend leuk om, uh, om te doen. Uh, het is ontzettend van werk. Want we hebben het over 150 co ja, of zo. Ja, dus dat is, uh, dat, is heel, dat is een hele... Uh, dikke verhouding, hè? 150 co 350 deelnemers. Hè? Dat, dat, dat snap, uh, ik snapte het ook niet, maar nu snap ik het wel. Omdat het gewoon heel, een heel breed festival is waarbij dus heel veel dingen worden opgezet. en Het is heel zorgzaam, dus, ja, dus daarmee heb je gewoon heel veel uh, co nodig. Maar wat is een co-creator en wat is de bedoeling van een co-creator? Nou, een co-creator die komt naar het festival om, om het festival te dienen. En... Nou, voor, voordat het festival begint, kan een co-creator een keuze maken. aan welk team hij, wil de, hij of zij wil deelnemen. Nou, we hebben een heleboel verschillende teams. We hebben. Um, Hoeveel teams? Nou, goh, uit mijn hoofd. Ik kijk even zonder voorzitter, aan. Moeten we het ook even weten. 15 of zo nou, ja, ja, ja, 15 teams. 15 ja, 15 teams. En, nou ja, we hebben een. Uh, Schoonmaakteam, we hebben een mooi maakteam, we hebben een veiligheidsteam, we hebben een kookteam, en we hebben een fantastisch kinderteam. We hebben een EHBO-stand. Um Goh, wat hebben we nog meer? Licht en geluid. Oh ja, licht en geluid niet onbelangrijk. Team Info -team. En een Info -team. infoteam, ik kijk even naar jou. Ja, je zit nog te stralen. <laughs> nou, bouw is dus jou heel belangrijk, met al die tenten die ja. nog uh, moeten opge opgebouwd worden. Dus ja, het is me nogal wat. Ja. En uh, ook een kind het kinderteam is zeer omvangrijk, met uh, wel twee, misschien zelfs wel drie teamleiders dit jaar. Omdat het kinderteam wordt onderverdeeld in, uh, in leeftijd. Dus ja. er zijn een boel mensen nodig die klaarstaan voor de kinderen. Want de kinderen zijn bij ons ook heel belangrijk. Daar moet goed voor gezorgd worden op het festival. Mm -hmm. Dus dat doen we ook. Om de teams dus uh, ja, zo zorgvuldig mogelijk samen te stellen. Zijn dus we even een leuke vraag. Jouw dochter was vorig jaar. Gaat ze dit jaar weer mee? Absoluut. En hoe vond ze het? Ja, Iris vindt het, uh, vindt het festival fantastisch. Uh, dus ze wil echt heel graag daarheen. Ik hoef daar verder hmm. weinig aan te vragen. Dat is uh, iets wat ze, waar ze zelfstandig mee komt. En uh, ze zegt, nou, ze, ze wil er heel graag heen. Oké, okay, ja. leuk. Ja. En uh, zij behoorden al een beetje tot de wat oudere kinderen, denk ik. Als ik zo uit mijn... Vorig jaar Zoals was het twaalf uh, ja. en nu 13. Dus dan ja, op zo'n leeftijd zit je net een beetje in tussen, tussen kind en uh, ja, echt een oudere, zeg maar, zelfstandige tiener. Um, ja, dus ik ben benieuwd hoe dat dit jaar weer gaat. Ja, ja leuk. Ja, dus de cokreators zijn er om, uh, om te dienen. Uh, er zijn 15 teams. Hebben jullie nog cokreators nodig? Ja, zeker. We hebben nog co nodig. Ja, ja, niet alle teams zijn gevuld. En uh, ja, ook als je nagaat, hè, dat, dat, er wordt fantastisch gekookt op het festival. Ja, al die, al die... Door een professionele kop. Hè? Absoluut. ja. ja. Maar al die kopjes en borden en bestek en zo... dat moet allemaal wel afgewassen worden en opgeruimd. Ja. Dat doen co-creators ook. Dus ga maar na, ja. weet je. Bij 500 uh, mensen op ja, het terrein. Dat zijn echt heel veel vorken. En de, <laughs> en de healers natuurlijk. Hè? Dat zijn ook, ook ja, co-creators. Ja, ja, en ik denk de workshopgevers ja, zijn ook co-creators. Dat noemen we dat toch ook? Ja. Ja. ja, dat is ook een mooi, mooi team hoor. Dat, dat healingveld. Wauw. Ja, we hebben echt kwaliteit staan dit jaar. Hmm. En um, ja... Ik heb vorig jaar twee uur op mijn kop gehouden. Kijk. Kijk, dat was ook wel een aparte ervaring. Ik dacht al, het ziet je haar bijzonder. Ja, <laughs> <laughs> nee, dat is van stokken <laughs> Ja, maar dat is echt heel, heel boeiend, was dat? Ja, ja, dus, uh, ja zo'n zo hang-up of zo heet ja, dat toch? Hang-up, ja. Ja. Hang ja. Ik zou dat normaal gesproken nooit, uh, nooit doen, maar ik hoorde zulke goede verhalen over. En die, die jongen die dat doet, ja. die kwam ik elke keer tegen. Eerst met een soort clash bij de infotent al, omdat hij dubbele tarieven ging rekenen. En dat vond ik natuurlijk als infotent uh, meneer helemaal niet goed, En hè, maar dat kwam me helemaal goed uit. En elke keer kwam ik hem tegen en op een gegeven moment dacht ik: Nou, ik ga het gewoon doen, want het is echt de bedoeling dat ik op zijn kop ga halen. En dat uh, was super de ja. nooit zo mooi contact met de aarde gehad. ja, dat is een heel ander perspectief. door er los van te komen. <laughs> ja. ja, prachtig. ja, ja, uh, ja. We, gaan, uh, we gaan naar een uh, ja de, de Gayatri, Gayatri mantra. Uh, dat is ook heel bijzonder, want die wordt elke ochtend uh, bij jullie uh, gedaan. Uh, en het grappige is, kwam grappig, die, die die man die kwam ik steeds tegen. En elke keer zei je, ja, ik ga morgenochtend ga ik bij die mantra doen. Want ik vind het een hele mooie mantra en ik, ik wilde het heel graag. En elke keer had ik weer van alles te doen. Dus uh, het is nog nooit gelukt, maar dit jaar ben ik echt van plan om te gaan doen. En uh, dat is van Tina, Malia en Shimshai. En wil je daar nog iets aan toevoegen? Ja. Nou ja, dat, wat, misschien wel mijn eigen ervaring wel leuk om te vertellen. Dat ik iedere ochtend, eigenlijk de afgelopen twee jaar, bij Geert Graafeland, uh, de mantra ben gaan zingen. En ik kan je vertellen als 's ochtends als dan zo de zon opkomt met de dauw op het grasje en dan zo daar heel rustig heen loopt in totale stilte. En je gaat dan in die in die tipi ga je dan zo zitten. En er ja, heerst ook zo'n serene rust. En dan in die situatie die mantra met elkaar zingen. Ja, dat is gewoon fantastisch. Dat is 100, zo mooi. 108 keer. Ja. Ja. Wow. Ja. ja daar dus staat die voor. Wat? Ja, nou, dat, ik heb hier een mooie omschrijving even, van de, ja. Les, van de mantra en, en deze omschrijving gaat zo. Door alle lagen van ervaringen heen is dat wat het bestaan verlicht het allerhoogste, ene. Mogen alle wezens door middel van subtiele en meditatieve intelligentie verlicht bewustzijn gewaar worden. Dat is eigenlijk waar de Gayatri over gaat. beste luisteraars, welkom terug bij Inspiraats Radio. Vanavond hebben we als gasten Marjan de Haan en Sander Klos. En zij zijn bestuursleden bij het Spiritueel Festival Open Up. En dat gaat uh, elk jaar wordt georganiseerd in uh, Limburg. We gaan het in dit uh, blok hebben over het programma van het Open Up van, uh, van dit jaar. Uh, Marjan, ik geloof dat ik het beste even bij jou uh, kan uh, beginnen. Uh, ik denk dat het goed is om eerst even aan te geven wat, hoe zo'n dag eruit ziet. Even los van alle workshops die mensen kunnen doen. Maar hoe ziet zo'n dag er nou uit? Waar slapen mensen? Sorry, wat zijn je nou? Waar slapen mensen? <laughs> is er een duur hotel bij of is er een camping bij? Of? Nee, mensen slapen of in hun eigen tentje. Want er is een prachtig kampeerveld naast uh, het kasteel. Want het, het wordt gevierd op het landgoed. So, uh, de van een echt kasteel. In, in Limburg. In, ja, er is een echt kasteel. Er is een kasteelboerderij en een, nou, een prachtig kampeerveld. Het zijn er zelfs twee, want er, een kleiner kampeerveld is mooi... Uh, omdat het in een boomgaard is. En daar ja, is fantastisch voor kinderen ook. Als je de wespen even niet uh, meerekent. Nee, die maar die alle appels afkomen. Uh, ja, <laughs> ja, gewoon te weg zijn ze. <laughs> maar goed, mensen worden dus morgens wakker. En uh, slapen oftewel uit. Of, uh, of uh, gaan opstaan. En naar de tent van Geert om daar de Gayatri-mantra te zingen, zoals jij vorig jaar deed. Nee, niet deed. Nee, wat ga Sander doen deed. wat Sander deed inderdaad. Ja, mensen kunnen ook in, een, in het kasteel slapen, maar ja, In het kasteel. Ja, mensen kunnen absoluut in een heel fijn kamertje in het kasteel slapen, of in een kasteelboerderij. Ja, het is fantastisch. Maar goed, wil je dat, dan moet je dat aangeven, dan wordt het allemaal geregeld. Maar ook, ook kan je in je tent dus, dus heerlijk slapen daar. Um, dan ga je naar de keer, kan je drie maanden aan? Ja, of naar de yoga of je gaat. Uh... Of ik heb vroeger, voor, vorige keer heb ik uh, een zweethut gedaan, omdat ik nog weet hoe laat. Half 7 vroeg. Of zo? ja, nee, dat begint eerder zelfs. Je ja. moet om half zes al daar. Dan was ik toen al zo vroeg <laughs> op. Ja, heel vroeg. Ja, de ja. die begint inderdaad al heel vroeg. Maar het is 6. over een feest. Als je ja, dat dat ook gedaan, ja, ja, ja, dat hebben jullie wel ook gedaan. Ja, ja. prachtig ritueel, hè? Ja, heel, heel leuk. mooi. Ja, dus voor de vroege vogels hebben we echt voldoende in de aanbieding. Um, maar voor de mensen die willen uitslapen of kleine kinderen hebben te verzorgen... weet je, geen haast. Sowieso geldt dat voor het hele festival. dat Je hoeft geen haast te hebben en eigenlijk mag je doen wat je zelf wil. Je mag deelnemen aan workshops... Um, en het is niet verplicht, dus. En moet je dan elke keer betalen voor een workshop als nee, je gaat deelnemen? Je betaalt eenmalig je co creator fee of je deelnemers fee, mm -hmm. en dan is alles verder inclusief alles. het eten, de workshops, alles. Behalve ja. de healing. Uh... Ja, behalve de healings, dan maar ja, dat is voor betalen. de een. De een wil wel een massage en de ander niet. Ja. Maar dat, dat zijn ook niet zulke hele uitbundige bedragen hoor. Dat valt re reuze nee, mee. Nee, dat is goedkoop. Ja. Komen we allemaal nog even op de healing wat, precies, uh, wat je precies kan doen. Oké, okay, we zijn uh, volgens mij bij het ontbijt uh, aanbeland. Ja, na zo'n vroege vogelactie uh, kan je ontbijten. Dat is um, van acht tot negen. En na het ontbijt, als dat dus opgeruimd, dan kun je deelnemen aan het zingen. En dat is wel een heel fijn moment. Heel leuk, ja. Ja, dat is heel leuk. Dat organiseert Martine. En zij zingt prachtige mantra's en daarnaast natuurlijk ook het open-up lied. Dat schrijft ze elk jaar en dat doet ze nou, wonderbaarlijk. Ja, ik moet zeggen, voor, ik was helemaal flabbergasterd. Er zijn een aantal dingen waar ik echt heel erg uh, verbaasd over was en dat was onder, onder meer Martine en haar openingslied of het uh, open-up lied. Dat ze zo'n professioneel lied kan uh, neerzetten. En dat dat ook nog jarenlang bij blijft hangen. Dat vind ik echt heel erg knap, ja. dat heeft echt heel veel potentie. Ja, ze, ze, ze worden gezongen nog steeds, dat, dat ja. klopt, ja, dat ja. doet ze goed. En Wat ik ook zo mooi vind, dat ze dan de hele groep eigenlijk stap voor stap meeneemt in het, ook het leren zingen op de juiste ja. manier van het lied, waardoor eigenlijk, um, ja, ontstaat zo'n verbinding weer van iedereen in dat lied ook. Iedere keer gaan we een stap verder en leren we weer iets nieuws en dan kunnen we weer beter het lied weer ja, ja, laten horen, na elkaar en met elkaar. Ja. Dat ja. is heel goed. Ja, ja dus zo'n zo zingmoment, zangmoment op de ochtend. Dat is, dat is eigenlijk wel heel mooi. Ja, heel, heel verbindend. Ja. ja En dan? Nou, dan neem je nog een kop thee. Of een, een koffie, als je dat wilt. Al dan niet in de theetent. Al dan niet in de theetent. Is een aparte theetent ja, met lekker gebak. hele mooie dit jaar. Ja. Ja, ja, daar kunnen we ook nog iets meer over vertellen straks. Mm -hmm. En dan hebben we van 10 tot 12 workshops. Mm -hmm. En dan kan je, kan je kiezen uit een heel rijk programma. Hoeveel workshops kun je meestal kiezen gemiddeld? Um, oh jee. Zes? Ja, zes tot tien. Ja, dat zijn er best veel. Hmm. Ja, De keuze is rijk. en uh, Dus er is altijd plek genoeg voor mensen. Nou, en dan na die workshops, dan is er een pauze. En dan hebben we van half één tot half twee lunch. En dat doen we ook gezamenlijk. En dat is fijn, want dan kan je even babbelen met elkaar en de kinderen zien. Want kinderen hebben ook hun eigen programma. Mm -hmm. En de ouders die halen voor de lunch begint ook hun kinderen weer op uit, het, uh, uit de kindertent. Mm -hmm. Ja. Nou, aansluitend dan hebben wij een pauze. Want iedereen heeft ook recht op een uurtje vrij, vinden we dan. Ja. Als je echt zo'n workshopganger bent. En dat is van, uh, van half twee tot half drie. Dan hebben we pauze. En dan daarna kom je samen met jouw groep, bestaande uit nou, vijf à zeven mensen. En dan heb je een uur de tijd om, uh, om je sharing te hebben. En dat is dan van half drie tot half vier. Ja. Nou, dat is een heel plezierig moment, omdat je dan echt eventjes kan aarden en even rustig kan zijn. Dus dan zoek je met z'n vijf of met z'n zeven dan zoek je een plek waar je dan ook maar wil zitten. Nou, dan heb je het even stil samen. En ja. dat is goed. Ja. Want daarna dan kan je weer deelnemen aan een workshop. Ja. Dat vind ik van ook een van uh, de fijnste momenten. Dan ja, dan weer de, ja de, vooral als het series. mooi weer is. Dan kan je echt ook even fijn met je snuit in de zon. Ja, ja het is helend. Dat ja, klopt. Nou, daarna weer een paar workshops. Ja, van vier tot zes. Dus je kunt eigenlijk vier uur workshops doen. S'morgens dus ja. en smiddags ja. even los van al die losse klopt. onderdelen daarnaast. Ja, dat klopt. En er is ook smiddags een kinderprogramma... Uh, wat kinderen dan samen met hun ouders kunnen volgen. In okay. die tijden weet ik niet precies, maar dat mm. valt wel tussen vier en zes. Mm. Ja. Dan lekker eten? Dan eten. De kinderen eten iets eerder. Die eten om acht uur. Uh, sorry, van, van 1800. Dus dat is zes uur tot half zeven. En de, de volwassenen eten van half zeven tot half acht. Dan mm. nou, wordt alles weer opgeruimd. En dan ontstaat er een avondprogramma. Ja. En dat gaat om half negen van start. En dat is ook uh, zeer, uh, zeer breed. Dat is en, zeer breed. En, dat is zeer heel onverdadig. breed. Ja, dat gaat ook door tot de kleine uurtjes, heb ik begrepen, dit jaar, Sander. Ja. En ja. dan dus, gaan uh, we langer door. Ja, is, het ja. nog wel, uh, is het nog wel handig om in de theet of in de boerderij te gaan slapen? Of uh, je uh, tril je dan je bed uit? Nou, dat was het vorig jaar. Als je, kijk, als je in de boerderij, boerderij slaapt, dan moet je misschien maar besluiten om gewoon op het feest te blijven. Hmm. Tot het klaar is en dan uh, naar je bed te gaan. Nee, ja. dat, het valt wel mee, maar uh, ja, er wordt, uh, wordt uitbundig gefeest. Ja. En tot ja. hoe laat? Ja, dit jaar uh, we willen eigenlijk, uh, we willen het zo doen dat, uh, uh, dat we of een live programmering hebben s'avonds. Of een uitgebreide zeg maar, DJ programmering. Nou, met een band uh, heeft het een wat natuurlijker einde natuurlijk. Maar als er een DJ staat, uh, Karim uh, is weer, komt weer dit jaar naar ons toe. Um, De Karim van uh, die we net hebben gehoord. Nee, die gaan we nog horen. Oh, die gaan we nog horen. Ja, die oh, gaan we nog sorry. horen. Ja, ja dus, um, ja, en uh, wanneer dat stopt, uh, ja, dat hangt ook helemaal af van, uh, ja, wat voor stemming er is en hoe lang iedereen wil doorgaan. Ja. ja, we hebben wel een regel hoor, want om 11 uur moet het wel stil zijn op het kampeerveld. Mm. En uh, daar wordt ook goed voor gezorgd. Ja, en anders waarschijnlijk 1 uur of zo, maximum tijd. Ja, maar dat is dan wel in de binnenzaal. Dus daar zullen mensen gewoon eigenlijk niet zo heel veel last van hebben. Ja. Oké. Okay. Hé, hey, ehm. Um... We, gaan, uh, alweer, we zijn alweer een uur uh, uh, verder. Uh, we gaan nu even naar het nieuws. Uh, het uh, volgende programma, na het uh, nieuws, naar het volgende blok, dan gaan we verder met uh, de inhoud. En dan wou ik eigenlijk even naar jou, Sander, dan kan je even vertellen wat voor verschillende type healing en verschillende type workshops... En dan ook een beetje ter tevredenheid stellen van Mario. Die is erg aan te popelen, want die wil echt meer horen wat het allemaal is. Goed. In het volgende uur komen de volgende zaken aan bod. Dus het vervolgprogramma van het Open Up. En maar ook Open Up Nu, de missie samenwerken in de festivalplek. Daar hebben we natuurlijk al wat dingetjes over gezegd. En Open Up in de toekomst. En daar willen we dan mee afsluiten. En um, ja, we gaan nu luisteren naar Avi Adir met Woods Whistling. Waarom? Die nou, het is, het is een heel mooi stuk. Gespeeld door um, verschillende muzici. Waaronder natuurlijk Avi, maar ook een cellist die, uh, die vaak naar Up komt. Uh, Lucas Stam heet hij. En ik vind het een heel mooie, fraaie combinatie van, van instrumenten bij elkaar. En ja, ik kan dat luisteraars natuurlijk uh, niet onthouden om, omdat dit is zoiets fraais. En ja, dit is, te lu dit is echt te beluisteren op Up. Kijk. En dat is natuurlijk de bedoeling. Dus als u hierdoor gepakt bent, bijvoorbeeld door deze mooie <laughs> artiest, kom daarna up. Luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Nou, op het laatste moment uh, werd er nog even een foto van ons gemaakt, uh, Marjan. Ik hoop dat dat uh, een goede foto was. Vanavond hebben we als gasten Marjan de Haan en Sander Kloss. Zij zijn bestuursleden van het Spiritueel Festival Open Up. En we gaan het in dit blok hebben verder over het programma van het uh, Open Up uh, dit jaar. Maar we beginnen even met een... Uh, nadat ik heb het trouwens afgekondigd. Want dit was natuurlijk uh, Mathilde Santing met Beautiful People. En uh, Ik heb ooit eens een training gedaan. En toen werd dit als mijn persoonlijke nummer uh, gelanceerd. En daar is een heel verhaal achter, ga ik nu niet vertellen. Maar ik heb er zeer uh, warme gevoelens bij, bij dit uh, nummer. We gaan nu eerst uh, naar een uh, deelneemster van vorig jaar. En dat is Vera de Vries. Hallo Vera. Hallo Richard. Hey, jij woont in Zandvoort hè? Ja klopt. Ja leuk. Jij, hebt, uh, ja, jij was deelneemster, ik kwam je vorig jaar tegen. Ja. En uh, nou, zo is het gekomen. Toen uh, dacht ik van nou, we gaan nu een uh, uitzending maken over Open Up. En jij vond het wel leuk om als deelneemster wat uh, te vertellen hoe jij het hebt ervaren. Ja, ik vond het echt fantastisch. Een ja. Hele goede ervaring. Heb jij uh, geluisterd uh, naar de uitzending? Een stukje net. Ik, ja? uh, ik kwam wat later erin zeg maar. Ah, okay. Het laatste deel heb ik gehoord. Ja. ja. Hoe heb je het ervaren? Ja, ik vond het echt uh, ontzettend uh, waardevol festival. Het is echt uh, voor ieder wat wils. Uh, je hoort wel eens van dit soort dingen zijn erg zweverig. Nou, ik vond het ook heel erg uh, met de voeten op de aarde. En er was ontzettend veel keus voor iedereen. Dat, mm -hmm. uh, ja, en de sfeer was goed. Dat vond ik echt uh, super. Ja. Ja. Wat heb jij zo al gedaan? Uh, verschillende dingen. Um, de Moon Teaching, dat was een vrouwenworkshop, tai chi, een energetische healing. Uh, ja, natuurlijk dansen, luisteren naar de muziek. Wat ik ook heel mooi vond was uh, dat je dan ook bij sommige muziek in, in, in, het, in de boerderij boven... dan kon je gewoon je matje meenemen, je dekentje... en dan kon je daar heerlijk relaxed naar muziek luisteren. Prachtige instrumenten vanuit verschillende landen en mensen, echt hele goede muzikanten... En wat ik ook heel erg goed vond was, uh, wat er denk ik dit, dat jaar voor het eerst bij was, de Abundance, de Huub van Zwieten Droombaan Workshop heb ik ook gedaan. Mm. Dat vond ik heel inspirerend. Dus je bent naar die mensen toegegaan om te kijken of je iets met je werk kon verbeteren, zeg maar. Ja, om te kijken van, hé, hey, hoe sta je momenteel eigenlijk in het leven en in, in, hè, met, met werk of studie. Uh, wat, wat, ja, doe je wat je wil doen en wat je passie is en wat je te bieden hebt voor anderen. En dat... Uh... En hoe was ja, het is makkelijker als je je passie volgt natuurlijk. Ja, hoe was dat bij jou? Volgde je je passie? Of um, moest je toch ja, nog Ja, Ik kwam eigenlijk wel erachter dat ik al aardig in de goede richting ja, zit. Ik kijk, kan hier daar uh, nog wat bijsturen. Dat is natuurlijk wel heel, heel aardig, ja. ja. En wat vond je nou het, uh, ja, wat heb je nou het meeste uh, ervaren Wat was nou het belangrijkste voor je? De meeste impact bij jou uh, gehad? Nou, ik denk dat je gedurende zo'n week gewoon even niet in de dagelijkse wereld bent. Hoewel je daar ook wel weer bent natuurlijk via die droombaanworkshop bijvoorbeeld. Maar dat je even meer bij jezelf komt en ook mede in de sharinggroep. En dat je toch wat meer dichterbij wat nieuwe inzichten komt of oude inzichten kan opfrissen. Mm -hmm. dat, uh, ja, dat je dan weer eventjes uh, opnieuw gevoed en, en helder, toe, ja, wat gefocuster weer terugkomt. Van, oh ja, dat was het. Ja. daar wilde ik naartoe. Ja, mooi. En hoe heb jij die sharinggroepjes ervaren? Ja, heel, heel nuttig. Mm. Ja, heel goed. En um, ja, dat was elke dag. Behalve de eerste dag niet. En uh, ik merkte dat het voor veel mensen ook heel belangrijk was. Alleen er waren wel sommige mensen die um, zeg maar nog nooit zoiets hadden gedaan. En die daar kwamen naar het festival. En die dan ook alleen kwamen. Een hele grote stap dan hadden genomen om, er, om dat mm -hmm. aan te gaan. En die hadden wel zoiets. Waarom begint dat pas de volgende dagsmiddags? Mm, waarom nou, heb goeie. ik niet de eerste avond al bijvoorbeeld? Zullen nou, we die gelijk even vragen? He? Zal ik niet aan Sander vragen? Ja. Waarom begint het de volgende dag pas, Sander? We geven iedereen even de tijd om aan te komen en op de locatie ook te landen. En om eens even te, voor zelf te bepalen waar ben ik en hoe ziet het eruit. En hm. om, om in je balans te komen zeg maar, op de plek. Ja En dan op een gegeven moment ben je ook in staat om je weer open te stellen naar anderen. Hm. Ja. ja, Ik vond het zelf geen probleem, maar ik, er, ik hoorde het wel van anderen die dus echt nieuw in dit soort... Uh, festivals binnenstappen. En die hadden, ik voelde me een beetje verloren de eerste Ja, je wil gelijk, uh, je wil gelijk wat maatjes hebben hè, om je heen, waar je dan ja, gelijk ja, even samen goed. wat steun ja, mee kan hebben. Ja, er zoveel mensen en ja, dan, dan, die hebben juist even die eerste avondsteun nodig, zeg maar. Ja. Van nou, misschien ja. een tip. Ja. ja. Verder vond ik die sharinggroepen echt super uh, ja, heel nuttig en heel goed. En er werd echt heel uh, goed naar elkaar geluisterd en, en ja, je kon dingen kwijt die je, die je opdeed ergens of zo of het gevoel van ja, wat dan ook, dat kon je dan uh, ik had in ieder geval een heel prettig groepje en uh, dat was echt heel mooi ja, ja. dus als ik zou hoor dan wil je nog wel een keer ja, en ja. misschien wel dit jaar lukt het me niet om te komen maar misschien volgend jaar en dan misschien ook wel eens als co-creator ah, oké okay. uh... nou, ik kan het je aanraden ja, dat heb jij gedaan. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Hebben jullie nog vragen aan ja, Sander heeft een um, vraag? Wat ik wel handig naar ben, is, uh, is um, wat jij vindt van de, zeg maar van de, van de waarde die je uh, hebt ontvangen, en versus de, de, de prijs voor het festival. Want wij willen natuurlijk zoveel mogelijk waarde leveren. Um, en, maar dat heeft natuurlijk ook wel een, een bepaalde ja, ook een bepaalde kostprijs. En we zijn een Stichting, uh, we hebben geen Winstoogmerk. Um, uh, maar uiteindelijk uh, alle voorzieningen en de workshops, alles samen. Dat betekent uh, dat we een bepaalde prijs moeten rekenen. Waar ik er altijd nieuwsgierig naar ben, um, ja, is dat dan, hoe wordt dat beleefd, zo'n prijs? Is dat dan, hoe, hoe ervaar je dat? Ja, ik weet zelf nu niet meer wat de prijs was vorig jaar. Maar ik, ik heb het zelf wel als, als uh, goed ervaren, zeg maar, als evenwichtig ja, ja, in balans. Ja. Ja, de, de prijs dit jaar is 350 euro voor een co-creator en 450 euro voor een deelnemer. En als ik dat nou zo aan je uh, vertel. Het is dan hetzelfde als vorig jaar, inclusief maaltijden en alles. Ja. ja. ja het dus is van woensdagmiddag uh, tot zondagmiddag. Dus all inclusive, voor maar eens een moderne term om erin te gooien. <laughs> ja, Juist. van woensdagmiddag tot. Zondagmiddag. Is korter dan vorig jaar, of niet? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, dat vind ik dan even heel moeilijk in te schatten. Maar. Ja, het, het lijkt mij niet te duur, eerlijk gezegd. Maar het is voor sommige mensen natuurlijk wel een drempel... dat, je, ja, dat dingen toch vaak een hoop geld kosten. Maar dit is dan van woensdag. Kijken: donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Ja. Ja, ik vind het moeilijk om daar echt een uitspraak over te doen. Ik ervaarde het vorig jaar, maar toen was het ook langer... ervaarde ik het wel als, als uh, nou ja, echt een uh, goede prijs, zeg maar. Goed. Nou, het is niet echt een ja en ook niet een, uh, een nee. En misschien ja, het is moeilijk om dat zo even 1, 2, 3... Uh... Ja, misschien ter ondersteuning... Uh... ...van het bedrag. Uh, het is uh, ja, dus niet alleen het uh, eten, drinken en alles... ...maar je krijgt natuurlijk ook nog een grandioze workshop voor. Plus ja. dat je in s avonds een ontzettend professioneel entertainmentprogramma krijgt. morgens uh, kan je al van alles doen. Dus het is, ja, je kunt het niet vergelijken met uh, op je luie uh, kont liggen... ...ergens in een benedorm. Hè? Een, een nee, nacht, precies. Je krijgt ook echt heel veel andere voor prijzen jezelf, natuurlijk. Dat, kan dat niet sowieso. Ja, ja, dat en, en behalve wat jij allemaal noemt... Uh, ...is het ook wat je eruit meeneemt naar huis. Hè? Wat, wat je ontwikkeling... Ja, stuk, dan is het onbetaalbaar. hè? Dat, dat, dat zoals is, dat, je de ja, reclame. Aan de andere kant denk ik dan ook aan mensen... Van, ...die echt een kleine beurs hebben... ...en waar dit soort dingen ook fantastisch voor zou zijn. En ja, ja, dat maar da is er misschien een, een, een regeling of iets. Weet je wel dat het. Uh, je hebt ook wel eens dingen dat het een beetje meer naar draagkracht gaat. Dat er een paar prijzen zijn of zo. Ja, nou, we hebben, daar hebben we het ook over nagedacht. En uh, kijk, als je als, als co-creator komt. dan betaalt ook 100 euro minder. en verblijf ja. je veel langer in het festival. Ja, dus een aantal ja. dagen voorafgaand eraan en een aantal dagen na het festival. En ja. ook in die dagen. Uh, heb je, zeg maar, uh, kosten inwoningen uh, met tent. Dus dat, dat, uh, dat is denk ik uh, een veel, uh, ook een hele interessante uh, mogelijkheid. Ja, dat zouden die mensen dan ook kunnen. Ja, doen. dus dat ja. kan je dan kiezen. Uh, en verder is het zo dat we dit jaar geïntroduceerd hebben dat voor iedere uh, nieuwe upper die je, die je aanbrengt als deelnemer, dat je 50 euro retour krijgt op je eigen toegangsbewijs. Ja. Met ja. toch als, als een soort bonus, als je 10 mensen aanbrengt, dan geef je, je gewoon je hele kaartje uh, retour. Zo. Dus daar, ja, nou ja, dan kunnen mensen ook actief gaan werven om, uh, om, om wat goedkoper uit te zijn. Zeg maar. Ja, en als je ja. dat werkelijk vanuit je hart uh, mensen gunt, ja, dan heeft iedereen er wat aan, denk ik. Ja, ja inderdaad. Ja. Hey, um... Nou, het is zeker iets wat ik mensen kan aanraden, hoor. Ook met mensen met enigszins vooroordeel tegenover al die, ja, die spirituele uh, festivals en, en activiteiten. Dat zeker. Nou, Vera, uh, heel erg bedankt. Dat je ons uh, te woord wilde staan. En uh, nou, ik wens je alle goeds met, uh, met van alles. En uh, als ik het goed uh, begrijp, dan ben je volgend jaar waarschijnlijk weer uh, van de partij. Als het even kan, uh, wel ja. Oké, okay, nou, dan hoop ik je weer te zien. Oké, okay, en ik wens jullie, uh, degenen die nu uh, dit jaar er zijn, heel veel succes met het organiseren en uh, beleven. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, dag. Daag. Nou, we gaan uh, verder met, het, met de inhoud van het, uh, van het programma. Hoe, hoe hebben jullie het ervaren, deze deelnemster? Ja, het is altijd ontzettend leuk om mensen te horen vertellen hoe ze het ervaren. Want uiteindelijk, uh, uit die directe feedback, ja, daar denken we natuurlijk uh, over na. Van hoe kunnen we het festival verder verbeteren? Ja. En we hebben natuurlijk onze eigen koers die we varen. We, we kiezen ook soms dingen uh, uh, richting waarvan we helemaal geen idee hebben ja, wat, wat mensen daarvan zouden vinden. Maar we doen het vooral omdat we het dan zelf graag willen brengen. Mm -hmm. um, uh, maar tegelijkertijd zijn we ook heel erg in, in, in communicatie met, uh, met, onze, met, met de mensen die we, waar, we, waar we het voor doen. Die betalingsregeling hè, waar je het net over had. Uh, als, je nou, als je er nu drie spaart, maar je gaat nog niet. Uh, blijven die staan dan voor, tot volgend jaar? Nee? Nee. nee. nee. Ik dacht, van, anders kon ik haar nu adviseren om eens even <laughs> een, paar, vast, een paar mensen te ronselen. <laughs> ja. En dan had ze een soort... Uh, Credits opgebouwd. Hey, we gaan nog even verder uh, snel naar het programma. Uh, Sander, jij wilde iets vertellen over uh, wat er zoal uh, inhoudelijk uh, te doen is bij het uh, festival. Begin maar even met de workshops, als ja. je uh, wil. Ja, die workshops die, um, uh, die vinden natuurlijk dan gedurende de dag uh, met name plaats. Um, uh, ja, je kan ze verdelen in een aantal, um, in een aantal groepen. We doen uh, workshops rond uh, het uh, bewegen. Um, dat is dan uh, met name gericht op, op, op jezelf. Uh, we hebben ook een aantal workshops die gericht zijn op het ontmoeten van anderen. Uh, dus denk dan aan, uh, aan tantra of dat soort, uh, dat soort workshops. Um, maar ook zaken als uh, ondernemen of, of je, je business ontwikkelen. Uh, dus, want vorig jaar was dat is dus jaar het Dat is absoluut mm -hmm. dit jaar weer, want we geloven heel erg in, laten we zeggen, toegepaste... realistische spiritualiteit... in de zin dat je er gewoon concreet wat aan hebt. Mm -hmm. um, we zeggen ook wel... van ja zoek je power... dan kom daarna op. Want daar vind je de power... om datgene in je leven te doen wat je belangrijk vindt. En dat kan heel persoonlijk zijn, heel spiritueel... maar ook heel concreet. Ja. Ja. Um, ja. Ik denk dat het goed is om een paar van die workshops... gewoon uh, te noemen... Ik, zelf uh, vind ik uh, Guy Barrington met zijn biodanza fantastisch. Um, uh, biodanza is denk ik wel een begrip wat veel mensen... Nou, we hebben hier al een paar uitzendingen gehad. Uh, dus dat is ongetwijfeld nu ongeveer wel een beetje duidelijk. Ja, ja, ja, Nou, ik denk dat hij in Europa toch een van de mensen is die, uh, die het meest... Uh, heel prominent dit uh, geeft. Met een enorm hoge kwaliteit. Um, je kan ook uh, vijf ritme dansen. Een bekende, een bekende dans van Gabrielle Roth. Uit, uit Amerika. Um, we, hebben, zeg maar, we hebben een Transdans Orchestra uh, die, die komen ja? het festival doen. Ja? Live transdans. Dat is een live Transdance wow. band. Het zijn ontzettende een hele dynamische jonge groep. Uh, ik heb ze nog een week geleden zelf gehoord, ja, de, spat, de energie, spat er werkelijk vanaf. Um, en wat zo mooi is van Updan weer dat, dat, dat, dat nu in de voorbereiding. Dat Guy dan begrijpt, ah, maar de Translans Orchestra dat komt. En dan ga ik daar wel samen weer wat mee doen. Dus er ontstaan mm -hmm. ook weer nieuwe verbindingen in aanloop naar, naar het festival. Ja, dat is gewoon heel mooi om te zien. Um, verder, het werd er net al even gezegd door, uh, door, door de bezoekster, uh, Tai Chi met, uh, met Bar Smith. Ja, hij, wat, wat hij doet, hij is een... Hij doet dat eigenlijk vanuit zijn oorsprong in de, in de, in de, in de vechtsport, hij heeft hij geleerd van als ik energetisch mezelf op een bepaalde manier neerzet. Ja, dan heb ik daar allerlei hele concrete voordelen van, zeg maar, in een manier waarop ik mezelf kan manifesteren. Nou, dat uh, is wat hij uh, laat zien in zijn, zijn workshops. Doen er nog, uh, nog twee. En dan, uh... um, ja, Tantra krijgt dit jaar een vrij grote uh, ruimte op-up. Um, ja, dus we hebben het Center voor Tantra uh, en ook Charlotte en, uh, en, en Pieter en, en Noël, die, um, die geven allebei een uitvoerige Tantra-track, dus je kan dan aan verschillende workshops deelnemen waarbij je ook een bepaalde ontwikkeling kan uh, volgen daarin. Dus niet alleen maar twee uur, maar je kan echt een soort spoor volgen. Uh, als een hmm. soort van centrum door het festival heen. Zo. Dus je krijgt een hele. Ja, wat een Dan role. Moet je dat dan. Moet je dat met een partner doen? Of kun je dat ook alleen doen? Ja, je kan daar naartoe gaan met. Uh, met een partner. Dat kan zijn je eigen partner. Maar ook eentje die je op het festival hebt uh, ontmoet. En met wie je graag dat wil doen. Maar het kan ook zijn dat je daar gewoon. individueel binnenloopt. En dan, uh, nou, dan zie je gewoon wie daar. Uh, wie daar is en uh, met wie je dat dan. Uh, kan aangaan. Oké. Okay. Dat is spannend. Ja, ja zeker. Ja. Nog eentje? Um, ja, ik denk dat, uh, jij noemde al even de zweethut. Ik vind dat toch wel een hele, ja. iets heel bijzonders uh, op Up. Uh, Marco en Michael die geven dat al jaren. Die doen het ook heel de goed. De wijze waarop ze dat doen is ja. zo authentiek. Um, ja. uh, en ze doet dat naar de traditie van de Lakota-Indianen. Nou, uh, Michael zegt altijd, ja wij zijn zelf die Indianen niet. Nou, het is goed dat hij dat even bijzegt. Want ik zou het, zou het niet checken, zeggen, inderdaad. inderdaad. <laughs> Zeker als het licht uit is. Ja, absoluut, absoluut. Ja, het is, dat is zo wonderbaarlijk hoe dat gaat. Ik bedoel, het is, ja, het is eigenlijk niet goed te beschrijven, maar ik zit hier met kippenvel als ik er weer aan terugdenk. Ja, echt ja. heel mooi. Ja, super joh. Heb jij er nog eentje toe te voegen, Marjan, waar jij echt zegt, ja, dat moet iedereen horen. Nou, dat Abundance-programma is wel erg mooi hoor. Dat uh, mensen ook de mogelijkheid krijgen om, om naast het spirituele en, in, en het lijf ook te kijken van, oh, hoe zet ik nou eigenlijk mijn eigen bedrijf neer? En hoe, hoe, hoe werkt dat nou? Hoe kan ik dat nou verbeteren? En waar liggen nou nog leerpunten te nemen? Ja, en dat wij als UP daar aandacht aan besteden is natuurlijk wel wonderschoon. Ja, zeker. Het geeft ook echt aarde onder je voeten. Ja. En dat is het prettige van Up, dat het een geaard festival is. Ja, grappig, want dat is dit programma ook. Dit is, gaat Precies. niet over spiritualiteit, dit gaat over geaarde spiritualiteit. Ja. De niet geaarde spiritualiteit komt ook het programma niet in. <lacht> dat is wel grappig. Dus dat, dat, nou, daar zitten we goed. Ja. <lacht> nou, ik vind, wij zijn ook hier bij Inspiratieradio ontzettend gecharmeerd ook van zakelijke toepassingen met betrekking tot, tot uh, spiritualiteit. Dus dat hebben we ook echt altijd wel uh, toegejuicht. Dus dat gaat... Ja. Zitten we inderdaad op één uh, lijn? Hey, we gaan uh, naar de volgende muziek. En uh, ja, Carrie Tri met Insider Tears. Nou, dan weet ik dat hij ook heeft uh, opgetreden. Klopt, uh, ja. Ze is al een ja. paar jaar op Up geweest. Ja, het is een prachtige vrouw. Uh, de manier hoe zij zingt is wel bijzonder. En ja, kijk, je hebt heel veel mannelijke energie en vrouwelijke energie rondhobbelen op het, uh, op het festival. Maar zij brengt echt iets mee met haar vrouwelijkheid en ook met de muziek die ze creëert. Echt prachtig. The tears I found the cave where she's hiding. And when I asked her, she said, The stars are fading inside a kingdom that destroyed by strangers. And she whispers, There's a place. ZANG Terug, beste luisteraars bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Marjan de Haan en Sander Kloss. En zij zijn bestuursleden bij het Spiritueel Festival Open Up. En we gaan het in dit blok hebben over het Open Up Nu. Hun missie, de samenwerking en, het, en de festivalplek. Maar we beginnen even met een vraag van Mario. Mario, je had een vraag. Ja, eigenlijk had ik een vraag. Als ik, ik ben dan nieuw op zo'n zo festival. En dan ben ik eigenlijk een beetje onzeker. Want ik weet niet waar ik naartoe moet. En wat ik moet doen. En wat er gebeurt. Kunnen jullie uitleggen... Hoe dat dan gaat, hoe word je ontvangen en uh, hoe wordt zo'n groep bijvoorbeeld uitgekozen? Dus je had het dan net over groepen. Maar bij uh, wat voor groep kom ik dan? Bij een beginnersgroep of bij een, een, een, een, een volgersgroep? Of, weet je? Dat vraag ik me dus af. Oké, okay. en als ik je goed begrijp, je komt als deelnemer? Ja, oké, okay, ja, want daar zit een wezenlijk verschil in. Nou, natuurlijk zeggen we dan gelijk welkom. <laughs> maar als je bij ons binnenkomt, dan... Nou ja, weet je, je zet eerst je tent op. Je, je creëert je eigen plek, zodat je weet, nou, hier slaap ik. En, en hier zet ik mijn, uh, mijn spullen neer. En dan begint eigenlijk de, de middag met een, een soort uh, centrale ontmoeting. Dus iedereen komt bij elkaar... En wij zorgen er als organisatie dan voor dat er een, uh, ja, jullie worden welkom geheten op een hele speciale manier. Maar daar ga ik niks over vertellen, want dat is echt, dat is echt de verrassing van het festival. I dus dat is iedereen? Nee, dat is oud. Okay. Maar dat is een heel magisch mooi moment. En ja, daar komt iedereen samen en dan gaan we van start in een centrale plek waar dan ook uitleg gegeven wordt over het festival. Um, wanneer wat begint en er kunnen ook uh, vragen gesteld worden als daar behoefte aan is. En dan hadden we dit jaar het idee om te beginnen met een soort carousel dat mensen nou, bij workshopgevers en, en healers langs kunnen gaan om daar eens een kijkje te nemen. Um, en daarnaast vond ik het wel uh, van de dame die we net aan de telefoon hadden een hele mooie insteek dat ze zei van goh ja waarom beginnen jullie eigenlijk niet s'avonds al met het creëren van die sharing groepen zodat je de volgende dag al weet van, oh ja, maar ik heb wel een groepje. Want het is aan ons om ervoor te zorgen dat deelnemers zich veilig voelen. Nou, in ieder geval hebben we 150 co-creators klaarstaan om sowieso alle deelnemers op te kunnen vangen. Dus ja, je komt eigenlijk wel thuis al in een warm bad. Dus uh, ja, volgens mij ga je het als deelnemer voor de eerste keer heel erg fijn hebben op Up. Is dat een beetje een vraag beantwoord, Mario? Volgens mij niet, hè? Nee. Oh. <laughs> Ik ken hem een beetje. Ja, ja. Nee, het is, het is meer van. Uh, uh, word je dan begeleid? Hè? Want je zegt van. Er uh, uh, is een groep, maar hoe ontstaat dan zo'n groepje. waar je dan later uh, eigenlijk zeg maar mee verder gaat? Creëer je dat zelf? Nee dat je creëer, dat... Nee hoor, maar dat, dat creëer je niet zelf. Dat wordt echt begeleid. Uh, wij um, zijn met een aantal mensen samen die. Uh, de deelnemers uitnodigen om dus uh, op een bepaalde specifieke manier zo'n groepje te vormen. En hoe, dat, is, dat ga ik je ook niet vertellen, want dat, dat is ook een, een verrassing. Maar dat, dat, dat komt allemaal goed. Dus, ja, je het, wordt niet echt je... aan je lot overgelaten nee, nee, je wordt wel niet, niet Het aan... is ook niet gevorderde en beginners. Dat, nee, uh, het gaat ik... allemaal dwars door je heen. En ja, dat is me goed ook. Ja, ja, nee, maar ja, dat, dat zou ik dus ook fijn vinden. Omdat je toch dan altijd... Ja, als je ergens bent en er is iemand die daar al vaker geweest is... is het toch prettiger. Ja, en die natuurlijk. kan je vertellen waar uh, iets is of zo. En in plaats ja. dat je gewoon loopt te zoeken. Maar ik begrijp nu dat er best wel heel veel mensen zijn... die je dan kunnen begeleiden of voldoende informatie hebben. Ja, geven. absoluut. Okay. Ja, en de co-creators die zullen ook zich ontvormen over deelnemers... omdat zij zich ook gaan opstellen als deelnemers, zeg maar. Ik bedoel, ze co-creëren wel door, maar in feite is dus iedereen gelijk. En ja, nee, er is, er is geen hiërarchie. Nul. gelukkig. gelukkig. <laughs> ja, helemaal goed. Oké, okay, Mario, bedankt voor deze mooie, mooie vraag. Dat, uh, ja, Mario is altijd een beetje de. de ja, zo noemen we er wel een beetje de sidekick. En die houdt alles een beetje in de gaten of het allemaal nog wel uh, duidelijk is. En nou is dit onderwerp nog goed te behappen, maar soms gaan we ook naar diepe psychologische processen. En dan zegt ze, ja, maar wacht even hoor, dit snappen de mensen niet. En dan komt zij er altijd even in, heel goed. Uh, nou, We gaan naar het OpenUp uh, open nu en vooral hun missie. Laten we daar maar eens mee uh, beginnen. Misschien moet ik er natuurlijk even de voorzitter uh, aankijken, maar ik laat het even bij jullie. Ja, voorzitter. Nou, uh, roep de missie maar even Sander, dat uh, heb je natuurlijk zo klaarstaan. Ja, dat is, laat ik zeggen, de missie is, uh, is eigenlijk van Up al, uh, al jaren hetzelfde. Dat is uh, laat zeggen, de, de gift van het, van het bewustzijn eigenlijk in de wereld uh, te brengen. Uh, dat is een ja, veelgehoorde term hè, van de bewustzijnsontwikkeling. Maar het is ook wel uh, je waard, waar het denken over gaat. Um, en dat bewustzijn ontwikkel je door, uh, door het, het creëren van inzichten. Uh, tegelijkertijd opdoen van ervaring binnen dat inzicht. En dan vervolgens uh, ja, zeg maar dat gewaar worden. En dat keert dan bewustzijn en dat kan dan weer, de cyclus kan weer vanaf het begin af aan beginnen. Dus wat heb je daar dan voor nodig? Nou, uh, workshops die je dat inzicht brengen. Uh, maar ook hele specifieke ervaringen van, van uiteenlopende soort uh, uh, die we aanbieden in de vorm van workshops. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, de, de processen met de hele groep, de hele, zeg maar de hele, de, het hele up-deelnemersveld bij elkaar. Uh, past daar ook in, uh, in thuis, in die, in die bewustzijnsontwikkeling. En het kan zo zijn dat, uh, dat je, dat je s'avond naar een muziekstuk ligt te luisteren. En dan, pats, ineens uh, ja, komen een aantal dingen en vallen op zijn plaats. Waar je, ja, waar je al een tijdje naar op zoek was. Ja. Dus als ik het samenvat, dan gaat het wel over inzichten. En die inzichten neem je mee tot een bepaalde bewustzijn. Dat is een beetje heel kort. Wat grappig is, ik hoor je niet over het open gaan. Open up. Ja, ja maar dat... Hoe past dat, dat erin? Hoe dat erin past dat, uh, dat als, je, als je je bewustzijn ontwikkelt... He, dan ga je eigenlijk een soort van. Je gaat zelf open naar jezelf toe. Maar je opent je daarmee ook automatisch naar anderen. Mm -hmm. He, dus in feite is dat een tweerichtingsstraat. Ja. ja. Ik, heb het ook, uh, ik heb het zelf als uh, co-creator vooral andersom ervaren. Omdat ik niet zo heel veel workshops kon doen. Maar gewoon het contact met iedereen. Daardoor ging ik open. En daardoor kreeg je ook weer inzicht in jezelf. Dus het kan ook andersom. Ja, He, je, absoluut. Ja, dat is, uh, vooral als co-creator. mensen, uh, Als je nog zin hebt kan ik je echt aanraden om ons kookketen mee te gaan. Want dan ga je echt open. Dat, dat nou Degene die dan nog uh, gesloten blijft, zou ik maar zeggen. een ben je raar woord. Maar uh, nou, die, die, die komt voor goede huizen. Dat, ja. dat lukt mij wel niet. Ja, dat is echt een ja. heel waar ding. Uh, dat ook in het contact met mensen, met andere bezoekers van Up. Gebeurt ook heel erg veel. Als je kijkt naar zo'n T-tent. De, de T-tent is een soort van informele samenkomst met zijn eigen mini-programmering. Dus daar uh, is dat of een DJ te draaien. of wordt een beetje gejammed. Of er is achtergrondmuziek mensen die... Ja, die, die, ...die zijn met het vuur bezig om het brandend te houden... ...of praten met elkaar... Een ...wordt toneel chai, gespeeld... ...wordt toneel gespeeld, er gebeurt van alles... ...en ook in dat soort, op dat soort momenten... Ja, uh, ...kunnen er ook hele, hele bijzondere dingen met jezelf gebeuren... dus ...het hoeft niet alleen maar die hele diepe workshop te zijn... ...het hoeft ook niet het zingen in de ochtend met Martine te zijn... ...het hoeft ook niet uh, te zijn... ...dat je in de theetent uh, zeg maar, uh, met, met iemand dat, dat enige gesprek voert... ...het kan zijn dat je op het veld wordt uitgedaagd door ons Crea-team... Um, ja, ...het kan van alles zijn... Ja. dompel je onder en uh, ja dat is, dat is dus onze missie dompel je onder in die ervaring uh, en je komt er echt anders uit dan dat je er ingegaan bent. Nou, dat is absoluut waar. Het blijft nog maanden hangen. Ja. Ja. Ja. En de festivalplek, uh, Marjan, wat kun je daarover zeggen? De festivalplek is verhuisd sinds vorig jaar. Eerst waren we met het Up-festival in, uh, in Uffelte. Nou, prachtig. Dat was uh, heel veel natuur en een, uh, een, een prachtige plek bij een boerderij. Alleen, het was een beetje een kleine plek. We zijn nu natuurlijk gegroeid. En toen gingen we op zoek naar een grotere plek. Die hebben we gevonden in Limburg. Um, de plek nu is prachtig, omdat het is een landgoed. Het ligt aan de Maas. Uh, we hebben ook natuur in de omgeving. Het ziet er groot, goed en verzorgd uit... Um, het fijne vind ik dat, dat um, het kasteel een vijver heeft um, met een verzorgde tuin eromheen en een klein uh, kinderboerderijtje is erbij en een goede veilige speeltuin voor kinderen. Dus het is wat rijker en groter en nou ja, de kwaliteit is, is uh, aanwezig. En dat is wel ook voor onze missie belangrijk, dat we niet alleen in onze workshops en in onze programmering in kwaliteit willen groeien, maar ook in datgene waar het festival dus uh, Plaatsvindt en dat is nu op een hele superplek. Ja, het ligt in Barlo, hè? in Noord-Limburg. Ja. ja. ja. Um, hoe, hoe, tot hoeveel mensen kun je uitbreiden op deze locatie? Poeh, nou toch nog best wel een heleboel. Uh, zeker wel tot duizend. Zo. Misschien uh, zelfs nog wel iets meer. Want het, er komt een enorm groot gebouw nog bij. En dat kan ja? erg, ja, daar zijn ze mee bezig. <laughs> dus ja, dat, dat kan zeker uh, groeien. Maar je daar. kunt geen vier mensen of zes mensen op één. Kamer van de, van de kasteel zetten hoor. Want dat uh, zijn hele krakkemikkerige, twee of stapelbeetjes. Ik heb dus toevallig ook een training gehad, 2,5 jaar. Je wilde niet met meer dan twee mensen op één kamer slapen, maar goed, dat is even. Als dat duizend mensen zijn, dan ja, maar daar hebben we dan over nagedacht en dan kunnen we gelukkig uitweiden naar een andere plek in de okay. omgeving. Dus ja, dat komt wel goed. Oh, prima. Ja, als wel één ding over te zeggen, want ik voer ook gesprekken met het kasteel waar zij zelf mee bezig zijn en zij waarderen dat kasteel zelf ook. Jaar in jaar uit, iedere keer verder op. Dus ze pakken de Ja, elke keer aan. wordt er een vleugel. Uh, ja, en de verbouw die kamers allemaal. Ja. Uh, en daar zijn ze nu ook meer dan weer mee bezig. Dus de kwaliteit van het kastel zelf gaat ook weer omhoog. En in feite is dus onze uh, ja, samenwerking met het kastel ook weer een soort co-creatie. Hm. Uh, want wij brengen daar natuurlijk een heel nieuw initiatief uh, zeg maar, naartoe. Uh, vanuit hun perspectief. Hè. Ze vinden dat heel bijzonder dat wij dat op die manier doen. Um, en we helpen ook zeg maar, de eigenaar van het kastel in hun eigen processen. Uh, middels uh, onze onze workshops ook weer om verder te komen. Dus in die zin uh, ja, uh, geven we ook waarde terug... en uh, kan het kastel weer andere waarden weer aan ons teruggeven. Ja, ja die man, die, uh, ik ken hem toevallig... Die, die is heel enthousiast uh, over, over de organisatie van de open-up. Ja, zegt, Paul en Niek uh, zijn, ja. uh, zijn hele bijzondere mensen... en ik, ja. Uh, ja, ze doen het op een volledige eigen wijze. Ja. En uh, we zijn heel blij met de relatie die we met ze. hebben. Ja, het klopt ook precies, hè? Ja, heel mooi. Hé, hey, we gaan weer even naar uh, muziek... en dan hebben we hierna alweer het uh, laatste blok... Ja, dus het gaat hard. Dus als je nog iets kwijt wil, kun je bij de volgende muziek daar nog even over uh, nadenken. De volgende blok gaat uh, over, uh, uh, moet ik even zoeken, Open Up en uh, in, de, in de toekomst. Dus dan gaan we nog even naar de toekomst uh, kijken. Uh, ik ga nog even vast het uh, website noemen, want dan kunnen mensen misschien alvast, uh, dat is www.openupfestival.nl. En dat wordt van 25 uh, tot, negen, tot en met uh, zondag 29 juli in Limburg dus uh, gehouden. Als ik je even daarop mag, ja? corrigeer het is uh, openumfestival.com. Oh? Ik heb volgens mij gewoon NL getikt. je zeker dat de NL niet werkt? Uh, het zou kunnen dat er een redirect is, maar dat, dat hoofd adres is de.com. Oké, okay, we gaan nog ja. Even, ja. Even, even nakijken. Ja. Uh, zo. Uh, nou, ik uh, ga maar even gewoon zeggen wat we nu gaan krijgen. Wat vind ik zo ingewikkeld op de term? Ja. <laughs> ik nou, schrijf het even af van ja. <laughs> uh, Ook uh, op het festival komt, uh, komt Karim draaien. En Karim is een, een, een, een DJ die, uh, nou weet je, je kan bij hem echt niet stil blijven staan. Hij draait echt, nou, top. En hij heeft een, een remix gemaakt... Van, uh, van een heel mooi nummer. Le Van en Portera van Noir De Zier. En ja, dat stuurde hij me laatst op. Dat is een van zijn nieuwste uh, creaties. En nou, ik hoop dat hij het toch gaat draaien op -up. Hij speelt uh, volgens mij op zaterdagavond. Dus uh, nou, hier een tipje van de sluier. terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Marjan de Haan en Sander Kloss en zij zijn bestuursleden bij het Spiritueel Festival Open Up. En we gaan het in dit blok hebben als laatste, het laatste blok van deze uitzending alweer, Open Up in de toekomst. Nou, voordat we daar uh, gaan beginnen, hadden jullie nog iets van, jou ja, we willen eigenlijk nog even iets kwijt over de beleving op het veld. Ja, de, het, het veld is wel een heel mooi, mooie plek, omdat daar ontstaan eigenlijk op het moment zelf ook verrassingen. En, en dan zit je bijvoorbeeld... Uh, je thee te drinken of iets te eten en dan plopt er opeens iemand op vanuit niks die voor jou gaat dansen of iets voordraagt of nou ja weet je, er zijn steltlopers uh, ja, dat, je, je kan echt verrast worden en dat is zo mooi aan het veld ook, dat je daar ook je ogen kan uitkijken, zal ik maar zeggen. Ja, ja. of je ziet iemand in een echt India's winkeltje zitten en dan denk je, oh leuk weet je wel, grappig en dan blijkt dus dat in de realiteit dus in India echt een Echt een winkeltje is. Nou, een winkeltje van hoeveel? Uh, 40 bij 40 centimeter, letterlijk. Ja, zo'n klein huisje. Een klein huisje en daar ja. verkoopt iemand lood of zo, of, of ja. tabak En dat is dan zijn hele. Ja. En dat wordt dus het is ook een beetje maatschappij kritisch zelfs nogal. Uh, bij. Ja. Ja. ja. Het leuk is dat dat soort uit, voorbeelden dan genomen worden om, uh, om daar een theatraal dingetje van te maken. Ja, nou, dat is echt hilarisch. Dat ja. is ook mooi. Ja, ze krijgen ook. Sorry. Nee, er wordt veel gelachen ook ja, op het festival. Ja, precies, en dat, gelachen, dat is ook ja. belangrijk. Hè? Dat we gewoon ook schoenen buikend over het gras kunnen rollen met elkaar. Ja. En je ja. kunt je ook opdrachten laten aanmeten hè, door een soort coach. Als je zegt van nou, ik vind het heel moeilijk om mensen aan te spreken. Dan kun je bijvoorbeeld een opdracht krijgen van nou... Uh Gaan nu twintig uh, mensen aanspreken, of als je het moeilijk vindt om je mond te houden, dan zeg je van nou vandaag ben je de hele dag uh, stil en dat soort opdrachten ja, uh, dat heb ik ook mensen tegenkomen. Ja, als je dat wil, dan je kun, je, wil. kun je daarom vragen. Ja. Ja. je kan het uh, heel nou, ingewikkeld maken. Ik, voor ik je heb er met mensen gesproken die waren <laughs> zeer enthousiast over. Ja, Want daar kan het. Ja, tuurlijk. Ja, je kan ja, daar echt maar, ja. een held worden en, uh, en het, het helpt mensen ook echt om ietsje verder te komen. Dus ja, ja. het ziet er ook heel mooi uit. Het is wel koddig. Ja, precies. We hebben nog onze Wisdom Chair, ja, dus als je daarin gaat zitten, dan beschik je ja. meteen over de ultieme wijsheid. Dan kan iemand. Iedereen die komt, ja. die kan dan jou een vraag stellen. En dan ja. in je totale wijsheid waar we allemaal over beschikken, ja. kun je dan dus het antwoord geven. Ja. Dus dat da mag ook wel gespeeld worden. Ja, het, zoals Marjalla zegt, uh, het hoeft niet zo bloedserieus uh, te zijn. Ja. En dat vinden we gewoon heel belangrijk. Ja, we hebben een mooi crea-team dit jaar. En zij zullen er alles aan doen om, uh, om dat ook te bewerkstelligen. Ja. Ja. Voordat we nou vergeten, want gaan we gaan straks nog even naar de toekomst. Maar de, de tijd gaat ook snel. Uh, hoe kunnen mensen zich opgeven bij jullie? Ja, mensen die kunnen naar onze website gaan, wat we, die we net al noemden. Dus uh, www.openupfestival.com. Daar uh, ja, op de website staat een hele duidelijke knop, uh, koop je ticket. Nou, en dan kun je daar uh, het aantal mensen opgeven die komen. Uh, uh, en daar kun je ook meteen afrekenen. Hm. Dus eigenlijk uh, zo simpel is het. En dan kun je dus als deelnemer opgeven, maar ook als co-creator. Ja. Stel nou dat ik een van die honderd mensen ben die geen computer hebben. Hoe geef je dan op? Ja, kijk, we, uh, je kunt altijd, uh, als je geen computer hebt, kun je naar een internetcafé. Of je kunt een vriend vragen. <laughs> ja. Of je kunt, of je kunt uh, er is ook nog een mail sturen. Maar goed, dat, uh, als je geen computer hebt, is dat ook nee, goed. Nee. Dus, dus je, je ja. moet echt wel via de computer moet je dit, uh, dit doen. Je kan niet bellen of zo. Nee, nee, niet nee. echt. Okay. Nee, nee. Nee. Fijn als je dat via de computer doet. Ja, ja absoluut. Ja. Nou goed, de gemiddelde leeftijd is natuurlijk wat jonger. Maar uh, ik kan me ook niet voorstellen dat er mensen zijn die bij jullie rondlopen. die geen computer hebben. Maar... Nee, maar als iemand. ik denk als iemand zichzelf. Uh, vastgesteld heeft van hier ga ik heen. ja, dan is er altijd wel een manier te vinden. waarop je ja. toch. Uh, op die dus website terecht kan komen. Nee, hey, dus www.openupfestival.com. Ja, dat is uh, eigenlijk de enige. one and only ingang. Nou, Sander, geef ik jou nog even het woord. Open up in de toekomst. Want jij bent ook een beetje voor de toekomst uh, aangetrokken. Hè? Want het, het idee was uh, van. Uh, hoe uh, zou ik zeggen, het oude bestuur uh, die had het zo ver gekregen zoals het was, maar jullie wilden ook groeien. En toen dachten ze, van, ja, dan moeten we eigenlijk nog meer een echte professional erbij uh, hebben. En dat ben jij. En jij hebt dus wel een beetje een beeld van hoe in de toekomst uh, hoe dat eruit gaat zien. Ja. Ja, de toekomst van UP uh, ligt hem eigenlijk uh, ja, in de uitbreiding wat er al, al is. Het klinkt dan heel simpel. Uh, maar aan UP zelf hoeft eigenlijk niet zo bijstevel veranderd uh, te worden. Uh, Um, wat, uh, wat je bij groei natuurlijk wat van, van belang is, dat je gewoon meer mensen kan bereiken met een, uh, met een hele aantrekkelijke uh, propositie. Nou, de propositie van Up was al heel mooi, en, uh, maar om die groei te realiseren moet hem wat verbreden en iets uitbreiden. Uh, en vandaar dat je zo ook dit jaar ziet dat, uh, bijvoorbeeld, uh, dat we bijvoorbeeld muzikants Rico Loep uh, gevraagd hebben om te komen, uh, om wat meer spelsigheid uh, te brengen. Um, we gebruiken social media, je kan ons volgen op Twitter en op Facebook. Dus um, als, je ons, ja, als je ons dagelijks wil volgen wat we aan het doen zijn, ga naar die social media en uh, volg ons. Um, we hebben een nieuwe website gemaakt die, uh, die de communicatie beter verzorgt naar uh, alle geïnteresseerden. Um, we hebben een hele nieuwe vormgeving uh, gecreëerd die ook ja, meer zegt waar we heen willen. Uh, en dan heb je het dus over dagelijkse tot van toegepaste spiritualiteit met een bepaalde frisheid. Dus fris, modern, van nu. Um, uh, ja, die, uh, zeggen, die, uh, ja, die de gemiddelde happinesslezer ook kan aanspreken. En kijk, Up is niet voor iedereen denk ik. Uh, dat is ook duidelijk en dat hoeft ook helemaal niet. Um, maar... kun, kun, je de, kun je dus aangeven de grens ongeveer? Wat valt er nog binnen en wat valt er buiten? Ik denk dat je wel uh, de bereidheid moet hebben om in zo'n festival te stappen... en jezelf daar uh, ja, laat zeggen, uh, uh, aan bloot te geven. Hè? Want, zeg maar, uh, om er helemaal in te gaan. Om er echt in te gaan. Want anders en, vind je het ook niet leuk. En er zijn een hoop mensen die zeggen... Ja, ik, ik, ik, bedoel, ik vind het lezen van het blad Happiness wel aardig om naar die plaatjes te kijken... maar uh, ja. om er echt wat mee te doen zelf gaat het me te ver. Nou, Als je dat vindt, dan wordt het geen leuke ervaring. Ja, maar er zijn natuurlijk een hele hoop mensen die zoeken naar een mogelijkheid... Om zichzelf wel te ontdekken en zichzelf te ontwikkelen. Uh, uh, en die zoek ook naar wegen van hoe kan ik dat op een makkelijke manier doen? Nou, Up is daar het antwoord op. Op één plek, zoveel ervaring in zo'n korte periode, ja, dat is gewoon uniek. Ja. En dat is een boodschap die gewoon bij veel meer mensen gebracht kan en mag worden. En daar zijn we mee bezig. Ja, ik ga niet meteen naar, naar een ander workshop, naar een ander festival, wat ik uh, vorig jaar is dus gebeurd met tantra work, Festival, want dan uh, word je dus, ja dat trek je gewoon niet. Dat, dat, dat heb ik wel gehoord van mensen. die uh, ja, dat, is, dat is gewoon echt veel. Weet je wel? Als je tenminste echt in de open-up uh, ja. duikt. Hè? Ja. Als je als toeschouwer... Uh, aan de zijlijn blijft staan... Ja, dan kun je wel festivals doen natuurlijk. Ja. Maar anders... Uh, neem daarna gewoon rust, gerust nog een paar dagen vrij... voordat je weer uh, iets anders, uh, anders oppakt. Hey, dus... Uh, ja, ik vind het wel mooi dat je zei... geaarde spiritualiteit. Uh, dat, dat, he, ook verfrissend, zei je. Ook met humor... Uh, dat, dat trekt bijna een beetje weg van mochten die mensen dat idee nog hebben van de geitenwollen sokkencultuur. Want daar, uh, daar doel je waarschijnlijk op dat je daar vanaf wil ja, blijven. Ja. Nou, nou is niet, niet op dat zich dat... daar niks mis mee. Maar... Nou ja, dat, het, het, het, het is nooit geitenwollen sokken geweest. Maar het is wel een bepaald, uh, het is wel een beetje het imago van het woord spiritueel. Ja. Bij mensen kan dat gewoon een verkeerde associatie uh, opwekken. Um, ja, en wij willen heel graag... Uh, die geaarde spiritualiteit bieden. En niet zeg maar de religieuze. Ja. En, want dan wordt het weer een soort geloof. En dat, uh, nou, dat, dat, dat, dat is niet wat we willen. Ja, ja prima. Nou, ja, we zijn aan het einde van het uh, interview. Hebben jullie nog iets uh, als laatste... toe te voegen? Maar ja, je zit ons lief te lachen. <lacht> ja. Heb jij nog iets waar je zegt van, Nou, dat wil ik nog echt even kwijt. Ja, wat ik, wat ik kwijt wil is... Uh, dat wij tijdens het festival goed zorgen voor de kinderen. want ja. Kinderen zijn, we hadden het net over de toekomst... en onze missie. Maar de toekomst zijn toch ook... onze kinderen. Zijn super belangrijk En, uh, en wij zorgen daar goed voor. En Irelieke, die is jarenlang... teamleider geweest van het, uh, van het kinderteam. En zij zegt altijd... It takes a village to raise a child. Nou, mm -hmm. en daar staan Mooi. wij echt voor. Ja. Uh, we staan er echt voor om, uh, om... goed te zorgen voor de kids. Um, we begeleiden ze. Uh, er is veel veiligheid. En uh, ja, dat is nog wel belangrijk... om toe te voegen, want... Uh, ja. Ja, dus neem gewoon lekker je kinderen mee. Neem het het absoluut gezin, je hoppa. kinderen mee. Kom met je gezin. Het is leuk. Ja. We hebben een, een prachtig stukje water waarin uh, gezwommen kan worden. Uh, waar een badmeester naast zit. Weet dus. strandje. En een strandje. Ja, het is, ja. Het is echt een paradijs. Ja, dus uh, wees ja, welkom. Ja. En jij, Sander, wil je nog iets toevoegen? Ja, ik denk dat uh, vanuit het bestuur uh, uh, kunnen we, zeg maar, kunnen we natuurlijk, zijn we het festival verder aan het ontwikkelen. Uh, maar dat kan niet zonder mensen die ons daarbij helpen. Er zijn zo ontzettend veel mensen met een groot hart bezig om met veel liefde uh, te helpen om Upgroot te maken. En ook überhaupt te organiseren. Ja, daar, daar zijn we vanuit het bestuur gewoon heel dankbaar voor. Ja, en het, is, het is mooi om te zien hoe mensen daar met veel passie en aandacht uh, daarin staan. Er zijn nu al allerlei bijeenkomsten die ervoor zorgen dat we straks een heel mooi festival hebben. Ja, en dat kost allemaal tijd en energie. En er zijn een hele hoop mensen die dat met liefde doen. En ik, ja, daar zijn we gewoon heel dankbaar voor. Nou, misschien mag ik nog iets zeggen namens de deelnemers en de co-creators. Aan het bestuur dat ik zie dat jullie met zoveel passie en liefde dit festival willen neerzetten. Dus dat compliment wat je aan de co-creators en de deelnemers gaf. Dat geldt zeker Een tip voor jullie. Mm, Dank je wel. En dat geldt voor alle vijf natuurlijk. Maar uh, ja. jullie zijn hier met z'n tweeën. Dank je wel. Nou, uh, bent u geïnspireerd uh, voor zo'n mooi open-up festival? Uh, kijk dan op de website www.openupfestival.com. Het festival is van woensdag 25 tot en met zondag 29 juli in Baarlo in Limburg. Dat is net bij, uh, bij Venlo. Op een prachtige locatie. Dus uh, ja, ik zou zeggen, bent u geïnspireerd, komt u lekker. En we hebben nog een, uh, nog een mededeling. Uh, Kirtana, die is in concert in Amsterdam. En die komt in juni. Amerikaanse zangeres Kirtana voor de zesde keer op tournee naar Europa. En onderdeel van haar tournee, tournee is een concert in de Moses Aaron Kerk... in Hartje Amsterdam op 6 juni. Met de jaren 60 en 70 Volk als basis... overstijgt de combinatie van haar schitterende licht... omvloerste stem en subtiel gebruikte akoestische instrumenten... alle etiketten. Nou, Ketana in concert voor programma Peter van Kan en Mark En Die hebben we ook wel eens bij de Buddha Lounge uh, gehad... 6 juni om 8 uur, Mozes en Aaronkerk, Waterlooplein 207 Amsterdam. Tickets in de voorverkoop 19,50 aan de zaal 22 euro. Alle info en kaarten op www.livingsatsang.nl en dat is livingsatsang elkaar.nl. zo snel. Ik ben echt ja. verbaasd. We zijn alweer in de, in de uitzending. Marianne, het gaat oh. zo snel en het is <laughs> ja, het gaat uh, echt uh, verbaasd. ja Grappig. Uh, nou, ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie uh, enthousiasme. En uh, ja, het, ontzettend. Ik, ik denk niet dat het beter informatief hadden kunnen maken dan dit. Het, het is, dit is helemaal een mooie blauwdruk bijna van OpenUp. De beleving, het gevoel. Ja, heel erg bedankt. Ja, nou bedankt voor je uitnodiging ja. natuurlijk. Ja, hartstikke was bedankt. Een, uh, ja, heel gedaan. leuk om je te Ik ja. Vond ik heel erg leuk. Het is uh, op een bijzonder moment, want dit is de 99 e uitzending. En we gaan door tot en met de uitzending 102 en dan stoppen we. Dus het is ook nog eens op de, een van de, op de valreep van. Uh, van de... En we gaan wel als in internetradio door. Dus, maar uh, we stoppen dus in de. En het komt omdat Herman en ik gewoon het te druk hebben, hetzelfde verhaal weer. Dus we moeten gewoon even de taak gaan af. Stoten. Okay. Dus nou, jullie zijn even de laatste gasten. Nou, wat bijzonder. Ik heb voor jullie allebei nog een cadeautje. Dankjewel. Dit uh, nou. 2012 inspiratiespel. Hey. Oh, mooi. Super. En dat is... Uh, ik geef even Rob, want die kan het allemaal veel beter vertellen. Rob, wil je het even vertellen? Ja, door wie het ontwikkeld is bedoel ik. Nou natuurlijk. ja, precies. En het doel, doelstel van het spel. Ja, nou het is, uh, het is natuurlijk een uh, spel om je te verdiepen in de, in de Maya-kalender. En uh, ja, vooral uh, voor je eigen ontwikkeling uh, is het uh, bijzonder geschikt. Het is ontwikkeld door onder andere Peter Tonen, Anselie van Driet en Marieke Verkerk en mijzelf. Ik heb me vooral bezig gehouden met de vormgeving van het spel... En um, ja, het is, een, het is een orakelspel natuurlijk, dus het is niet echt een spel dat je speelt om te winnen. Alhoewel je er heel veel mee kan winnen op persoonlijk vlak natuurlijk. Kijk. Maar ik zou zeggen, ja, ga het spel spelen en ja, je komt er vanzelf achter. Hey. Nou, misschien kunnen we nog een link maken met het open-up in jouw spel. Nou, Daar zit weg? ik nu ineens, schiet ineens <laughs> ja. uh, omhoog. Nou, ik ga even verder met de afkondiging. Bedankt Rob uh, voor, uh, voor de techniek. Ja, graag gedaan. Prima gedaan. De volgende uitzending is op zondag 3 juni van 7 tot 9 s'avonds. En we hebben dan Marja Moors in deze uitzending. En ze gaat het hebben over psychologie, systeem en droomwerk. Deze uitzending wordt gepresenteerd door Richard Buitendek. Dat ben ik dus. Tot dan wordt deze uitzending herhaald op zondagavond. Want op woensdag is inmiddels de herhaling uit de, de lucht. Heb ik, uh, heb ik gehoord. Ook vanaf uh, morgen kunt u naar de uitzending beluisteren. In uitzending gemist op onze site inspiratieradio.nl.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 na het nieuws kunt u nog gaan luisteren naar de New Age muziek van Peaceful Radio... samengesteld en gepresenteerd door Benne van Veugen. Ik ben Richard Buizenek en ik hoop dat u met net zoveel plezier... naar deze uitzending heeft geluisterd als waarmee wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer. Nou, gaat u niet weg, want we hebben nog een heel mooi verhaal... van uh, Toon Tellegen. En het uh, is een onderdeel van het boekje Misschien wisten zij alles. En dat is uit 2005 en dat wordt voorgelezen door Marian de Haan. Marjan, ga je gang. Ja. Ver weg in de oceaan, dicht bij de bodem van een trog tussen een paar rotsen, woonde de potvis. Hij lag roerloos in het diepe water en keek voor zich uit. Hij had het gevoel dat hij iets niet uit het oog mocht verliezen, maar hij wist niet precies wat. Nog nooit had hij namelijk zijn ogen gesloten. Misschien kijk je maar één keer om je heen, dacht hij. Hij lag daar helemaal alleen en kreeg zelden bezoek. Als hij er goed over nadacht, kreeg hij eigenlijk helemaal nooit bezoek... en was er zelfs nog nooit iemand bij hem langs geweest. Hij wist ook niet hoe iemand eruit zou zien. Een heel enkele keer zuchtte hij maar. En dan kwam er wat zand van de bodem los en dan werd het water om hem heen troebel. Dat vond hij zo'n gevaarlijke toestand. En dan zei hij tegen zichzelf, oh, alsjeblieft, je mag alles doen, maar niet zuchten. En dan gingen er jaren voorbij tot hij zich plotseling zomaar vergat en weer zuchtte. Nu doe je het weer, zei hij dan tegen zichzelf... terwijl hij zandkorrels uit zijn ogen prikte, uit zijn ogen haalde. En ik heb het nog zo gezegd, doe het nou niet. De potvis vermoedde dat hij daar eeuwig zou liggen... maar op een dag dwarrelde er een briefje naar beneden... dwars door de oceaan heen en met een steentje eraan... zodat het goed kon zinken. Het bleef voor de potvis op de bodem van de oceaan liggen. Wat is dat nou, dacht de potvis. Een briefje, daar heb ik nog nooit van gehoord en ik weet niet eens... Ik weet niet eens of ik kan lezen. Hij maakte het briefje open en tot zijn geluk bleef, bleek hij te kunnen lezen. En hij las. Beste potvis, ik weet niet zeker of je bestaat, maar ik nodig je wel uit voor mijn feest. Morgen op het strand. Hé, hey, als je bestaat, kom je dan? De mail. De potvis was zo verbaasd dat hij diep zuchtte en even de hele wereld uit het oog verloor. Maar hij vond het helemaal niet erg, want hij kon maar aan één ding denken... Oh, een feest. Daar ontmoet ik dus iemand. Hij vroeg zich af of hij iemand wel zou herkennen. En als hij iemand zag... en of hij iets mee moest nemen... of ja, wat moest hij eigenlijk aan? En wat moest hij doen? Schuin voor hem lag een stuk koraal. Rood en glanzend. En hij dacht dat iemand dat wel mooi zou vinden. Hij stopte het onder een vin... en begon in de richting van het strand te zwemmen. Hij keek nog één keer om. Ik vraag me af of ik hier eigenlijk wel terugkom, dacht hij. Want wat hij wist... Want hij wist niet wat een feest was en hoe lang een feest duurde. En misschien, misschien gaat een feest wel nooit voorbij, dacht hij. Weet je wat, zei hij tegen zichzelf, we zien het wel. En uit de diepste diepte van de oceaan zwom hij naar het strand. En vroeg in de avond kwam hij daar aan... en hij stak zijn hoofd boven de branding uit... en zag dat het hele strand versierd was met algen en wier en schelpen... en met andere dingen, andere dingen die hij nog nooit had gezien. En hij zag de maan... Hoog in de lucht. En de sterren. En voor het eerst deed hij even zijn ogen dicht. En hij wist niet waarom. Er rolde iets uit langs zijn wangen. Vreemd, dacht hij. En wat bonst er nou zo in mij. En de meeuw die zag hem. Potvis, riep hij. Jij bent het. Hij vloog op hem af. Oh, dat is dus iemand, dacht de potvis. En de meeuw nam hem mee naar de rand van het water... en liet hem plaatsnemen in een kuil. En die avond ontmoette hij de haai, de walvis en de rog en de stern... En hij zag de albatros en laat op de avond zelfs de mier. Oeh, dit moet ik goed onthouden, dacht hij. Maar hij wist niet waar en hij wist niet waarvoor. Midden in de nacht bereikte hij het feest zijn hoogtepunt en vroeg de meeuw of de potvis met hem wilde dansen. Ja, dat is goed, zei de potvis. En ze maakten hun rug recht en de potvis legde een vin op de schouder van de meeuw, terwijl de meeuw een vleugel om zijn middel sloeg en toen danste zij zwijgend en ernstig op het maanovergoten strand op de klanken van een langzame branding en iedereen hield zijn adem in en dacht oh zo is er nog nooit gedanst de meeuw en de potvis ze dansten het hele strand over tot aan de duinen en weer terug langs het water en zij besloten hun dans met een